Sebastiaan Slorp. Een hoorspelserie voor de jeugd in tien delen, geschreven door Paul Biegel. Vandaag hoor ik jullie het eerste deel, De Reus. Dit oh. oh. ja. ik ben zeeziek, niet ik Ben ook zeeziek. Oh, oh Titus, dat zijn we zijn samen zeeziek. Uh. Uh. Uh. Uh. Oh, oh Titus, Wij hebben we nooit aan begonnen? Oh ja, nietus, dat heb ik van het begin af aan gezegd. Oh. Titus, pak die fles nou. Nietus, pak jij hem nou. Oh. Mm dit is we vergaan uh, uh, wat, we, wat zei je? we vergaan ons oh. schip vergaat oh. goedemorgen heren oh. zin in een zacht gekookt eitje oh. Oh. een kopje chocola met oh. slagroom oh. kom kom heren het is toch een lekker zeereisje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 Oh, dit is ons eiland. Oh, dit is ons eiland. Oh. <laughs> nou, dat is me ook wat moois. Eerst wilt u met alle geweld naar dat onbewoonde eiland. Huurt een heel schip. En nou ineens, omdat het een beetje waard hoeft het niet meer. Oh, laat ons toch beter. <laughs> Geen zacht gekookt eitje. Oh. Geen slag. Oh. Oh. <laughs> ook goed <laughs> Haha, die geleerde heertjes, die professortjes. Zeemannen van het jaar nul. Mijn eiland, mijn eiland. En wat we er zoeken moeten is mijn raadsel. En een zeeman is nooit zeeziek. Ach wel, nee, man, dat is... Hé, wat ruimte na nou op zeeziek? Titus. Het eiland Nietus, ons eiland. Ik, ik ben benieuwd. We zijn samen benieuwd. Geef me de brillen, Hier, Titus. Ach, kijk. Kijk, hoe mooi. Laat mij eens kijken, Titus. Kijken we samen, Nietus, wang aan wang. Ieder door een glas. Oh, wat een mooi, mooi eiland. eiland. Met bergen. En bossen. En weiden. En toch... Onbewoond. Ja. <laughs> dat, dat denkt men. Dat denkt men. Oh. Oh, Titus. Oh, niet eens? Zouden we hem vinden? Natuurlijk, niet eens. Ach, Titus. Ik twijfel. We Jij begint al niet weer. Mee. Nee, nee, Titus. Nee, nee, nee. Maar eigenlijk. Het bestaat toch niet dat daar een echte, een heuse, een levende, een. Ho! Oh. Oh. Stop! Oh. Ho! Oh. Met dat ding af!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 We hebben met de kapitein afgesproken dat jullie allemaal aan boord blijven. Oh. Maar we willen het jou speciaal nog eens zeggen. Oh. Want we vinden jou een brutale rakker. Niet waar Titus? Zeer brutaal ja. Oh. Niet Oh <laughs> oh oh oh. Oh een zee Oh, Oeh jongens. Het anker. Het anker moet uit. Titus. Daar krijgen we nog last mee met die matroos. Niet We zullen in de gaten houden. Tietes, we zijn er. We zijn er. Nietes. Gaan we meteen naar land? Tietes, We gaan meteen. Haal de spullen. <middels> meneer, uw bootje ligt klaar. U kunt er zo mee naar het eiland roeien. Wat niet. schitterend. Nietes, geef de spullen aan. Ga jij er maar eerst in, Tietes. Ja? Oh, ja. Uh, hoe? Langs de touwladder, meneer. Ja. Oh, juist, ja. Uh, geef eens een handje. <laughs> zo, meneer. Nee, nee, nee, nee. Achterstevoren, hè? Oh. Altijd achterstevoren op een touwladder. Oh. Ja. Zo. En nou, uw ene voet... Hier ja. en uw handen hier. Nee, nee, nee. Hier zo. Zo, ja. Van niet door, Tietes. Uh, hou je er buiten, niet Zo gaat hij goed, meneer. Juist. Zak hem maar, zak hem maar. Oh, ja. oh. Goed zo. Ja. Ja. Uh, Titus, ik ben in het bootje. De spullen. Zo, gaat u maar eerst. Hoi. Dan geef ik, geef ik die spullen wel aan. Oh, ja. Zo, ja. Ja. voorzichtig maar hoor. Ja, voorzichtig. Zo. Ja. Oh. Ja. vast. Ja. ja. Ja. Zo. En, maar naar beneden. Ja, zeker. Oh! Oh, pardon Titus. Je trok op mijn dag. Je linker of je rechter Titus. Oh, Oh, pardon. Bent u er? Uh, ja. Joe. Nou, dan komen hier de spullen aan. Pak aan. Een jas. En nog een jas. En een oliebroek. En een stuk witte brood. En een verrekijker. Ho, eh, voorzichtig aan alsjeblieft. Ja, ja, voorzichtig. Ik ben voorzichtig. En hier een theeketeltje. Vang! En eh, twee koppie's. Hola, daar gaat er eentje. Sommert, ezel, stommeling, lampert. Nou, dan kunt u toch samen met één kopje drinken? Hè? U hebt toch samen ook één bril? Op je brutale plaatjes, voortdrak. Dug, aap. Hierzo, het laatste, een net. Jongen, jongens, er. Eén, twee. Oh, dat is zwaar zeg. Hé, hey, wat moet u daarmee? Een haai vangen? Ja, ja, een, een haai. Niet te Titus.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 Oh, o, lee, oh Oh, <commencer> <Hey, efendim> uh, Hé! Ik, ik, ik zit in de knoop, 여�? Ik zit ook in de Oh, Tieters. Dat, Dat Trek toch niet zo, Tieters. Nee, niet zo, Pieters. Haha! Twee vissen tegelijk. Twee geleerde vissen. Hoe gaat het? Haha! Zo, Die Zo, Ik bouw het nu op. En netjes. Ja, ja. Zo. Dat één. Een... Twee, wat vries, klaar. Lietes, jij aan de ene ring, en ja, dus. jij de andere. Zit je? Wat zit, Ja, daar gaan we. Eén, twee, tegelijk. Oh, Eén, twee. twee. Eén, twee. twee. Eén, twee. <tie> daar gaan de twee geleerde heertjes. Oh, oh, wat een stoethanskot. Nou, het zal mij benieuwen waar ze mee terugkomen. Die malle professoren met hun net. Drie dagen zijn ze al nou weg. Drie hele dagen op dat onbewoonde eiland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 Wat een geklimzig. jongen, jongen wat een hoogte. Hé, hey, kijk. Ons schip lijkt wel van speelgoed. Hé, hey, geleerde heren. Waar zitten jullie? Tietes en nietes. Uitkomen. Nou, onbewoond is het hier wel. Behalve. Hé, hey, wacht eens.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 Ze zitten achter mijn broertje aan, vast. Wat moeten ze nou met je broertje? Oh, oh, zijn ze erachter gekomen. Wat zit je nou voor onzin te vertellen? Zijn ze al drie dagen zoek? Ziet u ze niet eens? Dus? Ja. Oh, dan heeft hij ze te pakken. Te pakken? Oh, bah, wat eng. Maar het is hun eigen schuld. Wie heeft wie te pakken? Die laat hij nooit meer los. Ik zeg, wie heeft wie te pakken? Speelgoed. Hij gebruikt ze als speelgoed. Nou begrijp ik waarom... Ik begrijp er niets meer van. Zeg, hé... Hey.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 Dit was het eerste deel van Sebastian Slop, een hoorspasserie voor de jeugd, geschreven door Paul Biegel. Sebastian Slop, een hoorspasserie voor de jeugd in tien delen, geschreven door Paul Biegel. Vandaag hoor je je tweede deel, gevangen. Je niet. Ja, en het is mijn schuld, want we waren stiekem op dit eiland gegaan en er mag nooit iemand komen. Nooit, nooit, nooit. Waarom niet? Mijn vader is visser en we waren met hem mee. Blijf aan dat eiland op zei hij. Daar mag geen mens op. Hij zei niet waarom. Daarom werden we nieuwsgierig en we gingen toch. En toen, uh, en, en toen vond je broertje een paddenstoel? Ja. En had hem op? Ja. Zomaar eentje? Ik weet niet paddenstoel gegeten, zei hij. Lekkere paddenstoel, Diempje. En toen was hij groter geworden? Nee, nog niet. Hij was alleen maar ziek. Oh. Ik, ik, ik was als de dood. Ik, ik dacht dat hij vergiftigd was. Ik legde hem in een schuurtje en holde naar de boot. En wat zei je vader? De boot was weg. Ze waren weggevaren. En, en toen ik weer bij het schuurtje kwam, toen staken ze een been uit de raampjes. Hij riet er heen. Jongen, jongen. En hoe lang is dat geleden? Ik, ik, ik weet niet meer lang. En, en hij eet elke dag een schaap. Een heel schaap? Ja. En, en hij speelt met stenen, met rotsblokken. Die laat hij de berg afrollen. Of hij gooit ze met een plons in zee. Huh? Maar, maar, maar ik ben bang. Waarvoor ben je bang? Bang dat hij die twee mannetjes. Die geleerde, Titus en Nietus. Ja, waar je het over had. Dat hij die heeft gepakt. En in zee gegooid. Nee. Nou, wat dan? Dat hij met ze speelt. <laughs> Vind je dat zo leuk? <laughs> nou, ik zou... <tietis> en Nietis als speelgoedpoppetjes. <laughs> ja, maar, uh, ja, maar dat is toch zielig? Ja, dat is zielig, ja. We, we, we moeten ze verlossen. Maar hoe? Nou, laten we maar eerst eens naar die reus toe gaan. Nee, jij blijft hier, anders pakte jou ook. Een matroosje vindt hij vast leuk om te hebben. Ho, denk je dat ik bang ben? Kom mee, waar zit die Henkie? Hij heet geen Henkie. Oh, oh ik dacht dat Henkie een echte reuzenaam was. Nee, hij heet Sebastian Slorp. Slorp? Heeten jullie Slorp? Nee, mijn broertje heet Slorp. Zo noemden we hem thuis omdat hij zo slorpte met drinken. Oh, nou, kom mee. We moeten Titus en Nietjes redden. Op naar Sebastian Slorp. Ik ben niet bang voor een reus. Zo, en nog een beetje zand, zo, en nog een beetje zand, zo, en nou is het kasteel klaar. Oh, knappe Bas, je hebt mooi kasteel gemaakt, hè. Een mooi kasteel. En jij, jij was de ridder van het kasteel. Jij stond boven op de toren, hier. Laat me los! Nee, nee, ik wil daar niet op! Haha, ha, ha. jij oh. was de ridder. Oh, niet, de stoel iets aan! Oh. En de ridder kijkte of hij zag of de tovenaar eraan konden. Oh, doe nou, reus, laat me eraan, lieve meneer de reus! Want de tovenaar, die wou in het kasteel komen, maar dat wou de, de ridder niet. En jij was de tovenaar. Ja. Oh, oh, oh, kiet oh, het niet zo. Oh, kiet dat. Kiet het sterk als op die mosbak. Kiet dat het zo. En, oh. en jij kon toveren. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh nee, nee, nee. Setting. Niet eens. geld niet zo. Getrech, ik, ik kan het niet helpen, kiet En de tovenaar kan toveren dat hij op het kasteel kon. Oh, die ruis is verschrikkelijk. Ach, nee, hij is al een beetje aardig. Hij, hij eet ons niet deemklop. Oh, en af. toen zei hij... Oogjes, oogjes, Pilatus -e pas. ik oh, oh, oh, toen was hij, au au oh, je oh, oh, oh, oh, oh, Nietes, oh Nietes. Ha ha! Roepte de tovenaar. Ik ga jou pakken. Ik ga jou pakken. Laat me los. Nietes. Gij uit je ik moet wel. Jij moet niks, Nietes. Je moet. En toen laat de tovenaar de ridder onder het zand komen. Dat, dat smerige zand, niet te schei uit. Ja, maar dat doet de reus. Hal ja, op, uit, akelige reus. Laat ons gaan, laat ons gaan. Is dat een manier om ons te behandelen? Weet jij eigenlijk wel wie we zijn, hè? Twee professoren, twee geleerde professoren, beroemd over de hele wereld. Schaam je wat, ons vol zand te gooien? En nu laat je ons onmiddellijk los, begrepen? O, niet boos zijn. Ik, ik kan niet expres doen. Ik ik, ik spelen. Al oh, jullie lieve, lieve mannetjes, oh, jullie, jullie slapen, ik kan jullie in bedje stoppen. Ah oh, oh nee, scherp, laat me lachen. Ah zo, in poppenhuisje, dakje af. zo, en in bedje, ja, zo, en, en, en nou, andere mannetje. Oh, oh, oh. Ja. In beetje zo. En, en een dekentje erom. En een lakentje. Zo. Ingestopt. En een riempje vast. Ik nee, nee, nee, nee, liggen blijven. En slaapjes doen. Tak je er weer erop. Oh, niet eens. Oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh Titus. Oh, daar liggen we weer. Daar, daar liggen we weer, Titus. Je elleboog, Nietus. Je knie, Titus. Er is zo weinig ruimte, Nietus. Het bed is te klein voor twee, Titus. Oh, hoe komen we hier ooit weg? Huh? Hoe, hoe komen we hier ooit weg? Nooit, oh, nooit, behalve als die zeemannen die van ons schip, die van ons schip, als ze ons konden redden. Ja. Oh, maar ze mochten toch niet op het eiland. Maar misschien doen ze het toch? Die brutale matroos. Jonge Jan, jonge Jan, jonge Jan. Wat een gekke naam eigenlijk. Waarom? Heb je geen voornaam? Jawel. Zeker Henk? Nee. Hoe dat? Zeg ik niet. Waarom niet? Iedereen noemt maaltijd jonge Jan. Maar je moet toch nog meer heten? Klaas of Diederik of uh, Piet of Maarten? Of, uh, of heet je soms Repelsteeltje? Ja? Heb ik goed geraden? Repelsteeltje? Hé, huh? Repel. Hey. Hey wat is dat daar? Dat? Mijn broertje. Maar, maar, maar ik dacht... Zo groot. Wat dacht je? Nou, ik, ik, ik dacht dat je me een beetje voor de gek had gehouden. Maar... maar... Ben je ineens bang? Bang? Nee. Wat is er dan? Nou, ja, zo, zo groot, dat had ik niet gedacht. Het, het, het lijkt wel een oceaanstomer. Zeg, groeit hij nog steeds? Ik weet het niet. Ik geloof het eigenlijk wel. Tjonge, jongen. En wat zit hij daar te doen? Oh, hij speelt graag in het zand. Hij maakt kastelen. Maar als hij staat, hoe groot is hij dan? Zal ik je laten zien? Ja. Ik zal hem wel even roepen, dan kun je hem een handje geven. Nou, een pink, dat lijkt me beter. Ga maar even daar staan, achter de struiken. Dat hij je niet meteen ziet. Zeg, hij, hij eet me toch niet op, hè? Nee, maar het is toch beter. Toe. Tovenaar. Oh, leuk, Bas. Zeg, Bas, met echte mannetjes? Bas. Je had een verrassing. Je zei dat je verrassing Ja, maar ik vroeg: speelde je met echte mannetjes? Basje, ik vraag je wat. Nee. Je jokt, Bas. Nee. Tiempje weet dat er twee mannetjes op het eiland zijn gekomen, drie dagen geleden. Vooruit. Waar heb je ze gelaten? Ze zijn van mij. Nee Bas, dat weet je heel goed. Breng ze hier. Dat doe ik niet. Oh, dan krijg je je verrassing niet. <lacht> Het is je eigen schuld. <lacht> ik wil de verrassing. Wil je dan zeggen waar die twee mannetjes zijn? Nee. Hé, hey, ben je boos? Gelukkig roos, dan zet je hem op je hoed en dan ben je morgen weer goed. Jonge Jan! Oeh, oeh, oeh, Bastiaantje, lach jij eens tegen het duimpje. Jonge Jan, pas op! Oeh, een matroosje, een echte matroosje, oeh, die is voor mij. En een zeeman is niet bang, voor geen reuzen is hij bang. Oh mooi. <laughs> of ik mooi ben, maar dan moet je me niet fijn knijpen. Zeg, doe die fikken van je eens een beetje uit elkaar. Zo, ja. En laat me eens rustig zitten. Zo, kijk, daar heb ik steun aan je duim. Sebastian, laat die matroos onmiddellijk los, hoor, je. Ach, laat hem toch, we moeten toch kennis maken, hè? Hé, Sebastian, wat jij. Hé, <lacht> hey, joh, wat heb jij in zwarte nagels? Laat eens kijken. Oh, oh, hou je hand nou stil, anders val ik eraf. Pas <lacht> voorzichtig met die matroos. Jongen, jongen, en eh, eh, laat me eens achter je oren kijken. Hou je hand dus naast je oor. Ja, zo ja. jongen jongen kletslap, dat wacht ik wel. Kito. kietelt. Niks te kietelt. Zal de matrozen langs je oren op je hoofd klimmen? Matrozen kunnen goed klimmen, weet je. Oh, jongen jonge, Jan, doe toch voorzichtig. Eén, twee. kietelt. Hé, blijf dan van me af. Zo, ik ben er. En een man, is die... Oh, wat een uitzicht heb je van hier... Hé, hey, diempje! Jongen, Jan, doe niet zo eng. Bas, haal hem van je hoofd. Nee hoor, Bas. Laat hem maar zitten. Hé, hey, diempje! Je hebt een wat aardig broertje, hoor. Maar trouwens je lief bovenop mijn hoofd. <tossimus> <tossimus> ja, en nou ga ik in één sprong naar je schouwen. Let op. Eén, twee... <tossimus> <tossimus> <Doe> me, <Jan. tossimus> Daar schrok jij van, hè, Bas? Had ik precies in je oren gepiept toen ik langs kwam? Aha, in mijn oren <laughs> Nou man, zeg, jij mag je nek ook wel eens wassen. Hé, hey, Bassie, was jij jezelf eigenlijk? Oh, wel eens? Nee, lekker niet. Ah, zo mag ik het horen. Dat doet geen één jongen. <laughs> Bas, nu zet je neer. Om midden. Nee, maar trouw je lief wil ik houden. Nou, dat mag best hoor. Mij mag je houden. Ik vind jou ook. Ja, een... ah, maar trouw je veel liever dan andere mannetjes. Ja, dat dacht ik al. Zeg. Breng me maar eens naar ze toe. Dan zal ik ze wel toespreken. O, oh, Titus. O, oh, Nietus. Je prikt met je elleboog. En jij met je knie. In mijn ribben. En jij tegen me? Mijn... Tegen je wat? Nietus. Titus. We komen nooit meer los. Moet houden, Titus. Hij laat ons verhongeren. Hier in bed. Nee. Nee, straks komt hij alweer. Oh, dan moeten we weer met hem spelen. Ja, Titus. Wat een lot, Nietus. Je gaat uit om een reus te vangen. En de reus vangt jou. Stil. Daar heb je een... je kan ook open. Maar je door deurtjes naar mannetjes. Goed zo, Bas. Laat me maar. Nee maar, de geleerde heertjes. Samen in één bed. Als twee aangeklede poppen. Zoet in een bedje bij elkaar.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 Het zware lading. Nee, maar de geleerde heertjes. Samen in één bed. Als twee aangeklede poppen. Zoet in een bedje oh, bij elkaar. Oh, jonge Jan, Jonge Jan, help ons, red ons. Verlos, verlos ons, ons van, van de, de reus. De, de reus? Oh, u bedoelt zeker die Sebastia Slorp, dat jongetje daar buiten. Jonge Jan, hou je brutale mond. En red ons, onmiddellijk. Ja. Onmiddellijk. Nou, eigenlijk hoef ik dat helemaal niet te doen. Mocht niet eens op dit eiland. Je kunt ons tenminste losmaken. Nou, vooruit dan maar. Ja, jongens. Die ring zit stevig arresuurd. Ja, zo. Nou, kon u wel aasem krijgen? Zo, niet eens. Kom overeind. Ja, niet eens. Overeind. Oef. U, uh, u had er iets te zoeken hè, op dit eiland. Was dat die reus? Uh, uh, ja, uh, die reus, ja. <laughs> jonge, jongen. En uh, nou heeft hij u gepakt. <laughs> uh, luister eens, jonge Jan. Uh, <laughs> ja, luister, jonge Jan. Uh, wij, willen, wij willen dat je ons helpt. Oh. Die reus heeft grote. ...wetenschappelijke waarde... ...wetenschappelijke waarde voor de mensheid. <laughs> en, en Wetenschappelijke waarde. Doe maar, wat is dat voor geleerd? En dat doet er niet toe, hè, huh, Doet er niet toe, Titus? Uh, juist, dus, jonge Jan, jij bevrijdt ons meteen... Hm? ...en dan gaan we met z'n drieën de reus vangen <laughs> en nemen hem mee. <laughs> nemen hem mee over zee? Over zee, ja. ...voor wetenschappelijk onderzoek. Juist, Titus. Juist, Titus. Zo, meenemen. Nou, dat zal u dan toch eerst een zus zusje moeten vragen. Z zusje. zusje? Nog een reus? Nog een reus? Nee hoor, die is gewoon. Die past op hem. Gewoon? Hoe heeft de reus dan een gewoon zusje? Ja. Maar hoe? Ja. hoe? <laughs> Ach meneertjes, die reus is helemaal geen reus. Het is een klein jongetje. Alleen, hij is een beetje uitgegroeid. Um, een beetje? <laughs> een beetje, Nou ja, laat u, laat u dat zelf maar vertellen. Ik zal haar wel even roepen. Ze staat hier buiten. Een schatje, hoor. Tietje! Hé, Tietje! Kom eens hier! Tietje! Titus nietus, hè? Wat, wat, wat een strop. Nou, we hebben we geen echte reus. Een onzin, nietus. Een reus is een reus. Een reus is een reus, maar... Ja, wat maar, hè? De wetenschappelijke waarde. Het is niet echt. Wat nou niet echt? Hij is groot en dus het is een reus. Ik zeg, een reus is een reus. Beroemd worden we er toch mee. Goed, Titus. Mm. Goed, Titus. Oh, bent u daar? Oh, het spijt me toch zo. De... Uh, maar mevrouw Dimpje. Juffrouw Dimpje, uh, het is ons een eer in u, de zuster van de reus, te mogen begroeten. Mijn naam is Titus, professor in de menskunde. Dag professor. En dit is mijn collega professor Nietus, ook in de menskunde. Oh. Dag professor mens. Uh, uh. Zo zo, jonge dame. Charmant. Nietes? Tietes. Het spijt me toch zo dat Basje je heeft gevangen? Hij is toch niet te wild met u geweest? Oh, nee, nee, nee. nee In het geheel niet, jonge dame. Tja, juffrouw Diempje. Kijk eens. Wij zijn naar dit eiland gekomen om uw broertje mee te nemen. Mee te nemen? Waarheen? Naar onze kliniek. Want we willen hem... Weer klein maken. Mietes. Niet? Jawel, jawel. Om hem weer gewoon te maken, juffrouw. Mietes, wat zeg je toch? Denk aan ons plan, aan de wetenschap. Oh, wat lief van u. Oh, Dimpje, niet eens. ik... Goed, goed, uh, kijk eens, uh, juffrouw Dimpje. Het gaat er in de eerste plaats om dat we Sebast... Uh, Sebastiaan Slorp. Nou ja, <risi> Slorp is zijn bijnaam. En Dat we Sebastiaan Slorp naar de bewoonde wereld krijgen. En daartoe zijn we speciaal met een groot vrachtschip naar hier komen varen. Oh, Waar in past? Juist, precies waar hij in past. U vindt het toch wel goed dat we hem meenemen? Oh, natuurlijk. Ik ben blij. Blij dat u hem beter wilt maken. Um, weer, weer klein, bedoel ik. Ja. Als u maar mee wilt. Juffrouw, Diempje. Als u het hem vraagt. Hij is toch uw, uw kleine broertje. Diempje. Diempje. Ik wil spelen. Ik wil spelen met mannetjes. Oh, lieve helpt me Lieve help, Titus. Stil, Basje. Ga op het dak zitten, Basje, en ga weg. Tiempje is nog even bezig. Nee, ik wil spelen, nu. Nee. Basje, luister eens. Nee, ik wil een snoepje. Oh, nee hoor. Als je zo onaardig bent, krijg je geen snoepje. En straks ook geen schaap. Oh, nee, nee. nee. Oh, lieve help, Titus. Lieve help, Maak ze zich maar niet bezorgd, heren. Ik ken hem langer dan vandaag. Het is zo over. Basje, waar is het matroosje dan? Mm, zit ik niet? Bas, wat heb je met het matroosje gedaan? Verstopt. Mm, Lekker. Basje. Oekop. Jan, waar zit je? Oep, oep. Waar? Is uh, nee, die uh, hier zo? Ik zit in zijn <lacht> Gekke matroos. Gekke matroos, hè Basje? Zou jij niet eens met het matroosje mee willen? In een echte boot? Varen op zee? Ja, ja, ja, dat wil Basje. Varen, ja, ja. Geef jonge Jan eens even hier. Linkje moet iets met hem bespreken. Matroosje, kom maar, hey. matroosje. Nee, hey, au, niet aan de <lacht> Het dak naar binnen. Zo, alsjeblieft. Bas, je bent een reuzenkerel. Zo, Bas. Zet het dak erop en laat ons even met rust. Dan gaan we straks op de boot. Kranig gedaan, mevrouw Dimpje. Kranig. Zo, zo. Wat is dat voor een plan? Bas op de boot. Vindt de ouwe dat goed? Jonge Jan, meneer Tietjes en meneer Nietes willen Bas beter maken. Weer klein, weer gewoon. En nou... Zo, uh... wat is dat uw bedoeling? En, en, en nou moet hij mee op de boot naar, uh, naar, naar een kliniek. Kliniek? Wat voor kliniek? Een ziekenhuis? Oh nee, nee, geen ziekenhuis. Daar zou een reus niet in passen, nietwaar? Nee, daar hebben mijn collega en ik al aan gedacht. Dat hebben we al voor elkaar, nietwaar, Nietes? Dus? Dus voor elkaar, Tietes. In een circustent. In een circustent. Er is de ruimte, Dan kan je rechtop staan. En liggen. En slapen. En spelen. En een paar pasjes doen. Oh, geweldig. Nou, ik hoop het. Een circustent. Zeg, u gaat er toch geen circus van maken, um, hè? Hou jij je mond, hè? Brutaal heerschap. Uh, dank u. Uh, we zullen eerst eens kijken wat de ouwe ervan zegt. hè? Wie is dat? De ouwe, dat is de kapitein. Die moet goed vinden dat er een reus aan boord komt. Daar heeft hij niets mee te maken. Wij hebben het schip gehuurd, Niet waar Nietus? Mm. Wij hebben het schip gehuurd, Nietus. Zo is het, Nietus. Ach, jonge Jan, ik zal wel een goed woordje doen bij de kapitein. Laten we maar gaan. Ah, oh, de mannetjes, de mannetjes. Oh, oh Titus, oh, oh, oh. Tieters. Nee, Bas, je blijft vanavond vanaf. Laat ze met rust, anders mag je niet mee op de boot. Ja, ah, de boot, ik wil varen. Waar is de boot? Ik zal je de weg wel wijzen, Bas. Zet me maar op je schouder. Eén, twee, ja, en dan volle kracht vooruit, Bas, naar de boot. <tot> Ik wil naar het bootje, naar het bootje toe. Hou op Bas, je mag zo naar de boot. Even wachten tot de matroos, hij komt zo terug. Oh, oh, oh, oh. Kijk, daar komt hij al aan, in dat roeibootje daar, zie je wel. Is nou uit? Basje, straks slaat het bootje om en dan valt de matroos in het water. Zo, daar zijn we weer. En? ja, de ouwe heeft er een hard hoofd in. Maar hij moet wel. Die titus en nietis hebben het tenslotte voor het zeggen. Ze zijn bezig de boelen nodig te maken voor hem. Hij kan in het ruim zitten. En zou het dacht je? Ach ja. Nou ja, tenminste, als hij naar de schuit toe kan waden. Hij kan moeilijk in de sloep. Maar de zee is hier niet zo diep, hoor. Ja, bas de pootje baden naar schip toe. Ja, ja, een bootje. Diempje met roze kleine bootje. Basje, jullie doen we gaan. Hé, hey, hé, hey, rustig aan hoor, denk erom. Kom, Diempje, ga zitten en hou je vast. Zo, nou en die riepen hebben we ook niet meer nodig. Maar uh, zou, zou dat wel goed gaan? Ach, natuurlijk, joh. Hé, hey, Bas, doe maar, waarde! <truimert> Joggoed, joggoed, joggoed, Goed zo, jong. We zijn er. Mooi zo. Nou, hou hem nou stil. Hier, Diempje. Klin jij de touwladder maar vast op. Bos in stappen. Nee, wacht nog even tot wij boven zijn. Ja, toe maar, Diempje. Als jij valt, dan vang ik je wel op. Hé, hey, meneertjes, Pieters en nietes. Help Diempjes. Jonge dame, komt u maar. Ja, ja. ja. klimpje. Pak mijn hand. Zo, ja. Titus. Titus. Uh -huh. Ziezo, ziezo. Pas op, daar kom ik aan. Zo, mooi. En nou een broertje nog. Hé, hey, Bas. Bosje, je Ja, luister goed. Hier zie je die kuip, hier in het midden van de boot. Hé Bas, hier zo, in de kuip. Eerst je ene been. Voorzichtig, rustig. Eén grote stap nemen. Ja, zet hem daar maar neer. Ho, ho, niet te ver. Zo, ja. Oh, oh, niet te ver. Bas, Bas, nou gewoon overleunen dat je ene hand hier neer, op het gangboord. Zo ja, en pak mee. Mooi, En ga nou op je ene been staan. Oh, Doctor! Geweldig, van Ik aan, het goed. Ik heb Nee, je valt niet, nou je andere been. Oh, oh, oh, diabetes, oh, oh, oh, oh, oh, oh, wat oh, je? oh, heel oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Mooi Alles Allemaal naar de boot gaan doen. Mooi zitten. Oh, jongen, jammer. Niet Oh, dit niet. Bang, bang, je bang. Nee, je moet niet bang zijn. <laughs> ben jij zo een grote jongen? Mooi zo. Ga maar zitten. Jij ja, is nog een beetje lager. Zitten. Prachtig. Alsjeblieft. We, oh. we zinken, we zinken. Jongen, Jan, de boot ligt zo diep. Ja, nou, maar het is met vragenjong wel, hoor. Maar het zal wel gaan. Hé, hey Bas. Denk eraan, hoor. Stilzitten, anders slaat de boot om en dan worden we allemaal lat. <lacht> Ziezo. Veilen maar. Lietes, we hebben hem. Lietes, we hebben hem. Onze reus aan boord. Nu worden we beroemd. Dit was het derde deel van Sebastian Slorp. Een hoorspasserie voor de jeugd, geschreven door Paul. Meen Paulie. te krijgen van het eiland af? Ja, maar nou, hè. He? Maar nou, nou, nou. Zullen we niet echt gaan proberen over de weer Kleiner maken? Ik denk er niet over. We gaan hem... En tentoonsteller. Ja, maar... Ja, maar... Diempje... Eh, uh, juffrouw Diempje niet dus? Ja, niet dus. Ja, maar pas maar op dat ze ons niet hoort. Kom mee naar onze hut. Dan kunnen we verder praten over onze plannetjes. Dat, we te en dat moeten we niet hebben. Nee, dat begrijp ik. Want als hij wiebelt, dan slaat de boot om. Dus uh, waarschuw hem geregeld. Ja, jonge Jan. Uh, juffrouw Diempje. Ja. Oh, ik wist niet dat u achter me stond. Ik wou er even langs, juffrouw Diempje. De trap af. Zie je, Diempje? Naar onze hut. Oh, natuurlijk. Gaan ik de heb... heren ter kooi? Ter wat, uh, jonge Jan? Ter kooi. Op één oor. Maffe. Maffe, Titus, de matroos, bedoelt of we een dutje gaan doen. Een dutje? Jonge Jan, een professor slaapt niet overdag. He, nou, gaat u er dan maar door hoor. U bent de baas hier. Trap je ja, maar linksom. Een professor slaapt en niet, niet overdag. Nou, je uit, hoor. Ik ga wel Jonge met u Jan, Titus, kunnen we het zaak nog even bespreken. Ah, die professortjes, die kunnen we wat. Jonge Jan. Nee, Ik mag ze niet die twee. En ik vind het maar wat aardig van ze dat Sebastian weer gewoon gaan maken. Ja, ja. Nou, het is toch zo? Ze nemen hem toch mee hier op de boot? En ze gaan hem toch helemaal onderzoeken? En kijken of ze er iets aan kunnen doen? Ja, dat hij ja, kleiner ja, wordt? Ja, ja. Jij met je ja, ja. Als jij een reuzelsbroertje had, zou je wel anders piepen. Ach, Diempje. Ach, Diempje. Ach, Diempje. Wat heb ik eraan? Al die ellende met zo'n reus. Stout kind is het. En alleen door zo'n stomme paddenstoel. En jij... Paddenstoel? Dat is waar ook. Die paddenstoel. Zeg, heb je dat eigenlijk verteld aan die geleerde heertjes? Nee. Heb je ze dan niet gezegd uh, hoe het gekomen is? Nee. Ook gek. Wilden ze niet weten hoe die reus was geworden? Nee. Zie je nou wel, Diemtje? Die professortjes. Ik weet het niet, hoor. Ik vertrouw ze niet. Die titus en nietus. Titus. Titus. Onze plannetjes. Onze plannetjes. Lampsterlietus, we varen nu terug naar de haven van Nooit Gedacht. Nooit Gedacht, Titus. Huh? Uh, uh, daar staat de circus tent klaar. De circus tent. Hmm? En daar brengen we de reus eerst heen. Ho, oh, Titus. Ja, dat komt nog. Dat komt nog. Hmm? In de tent gaan we de reus onderzoeken. Ho, oh, Titus. Ja, dat, no. dat komt nog. Dat komt nog. We onderzoeken hem en daarvan maken wij een verslag. Een verslag. Mm -hmm. Met nauwkeurig erin. Hoe lang hij is, hoeveel hij weegt. De lengte van zijn neus en zijn wijsvinger. De diepte van zijn keel, de veerkracht van zijn haar. Alles. Alles. De alles. hele reus. En die hele reus, die maken wij wereldkundig. Wereldkundig. Iedereen mag komen kijken. Oh. Titus. op nietes, denk je zin, we worden wereldberoemd, wereldberoemd, Titus. Huh? Wat is dat? De reus, Titus. de reus, wat oh, heeft hij? we gaan kijken, nietes, oh, kijken, Titus. kijken. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh. Diepje, diepje. Oh, je moet nou nou! Oh, Titus. Oh, oh. oh, oh Nietus. Oh, meneer Titus en meneer Nietus. Wat moeten we nou? Oh, uh, tja. Tja. Tja, reuzen zijn tenslotte ook mensen, hè? En dit is nog maar zo'n klein jongetje. Uh, ja, jongen Jan, ja maar... Ja, ja Basje, ik heb je gehoord. Wat doen we daaraan, heren? Tja, tja. Yeah. Jonge Jan, kan die niet even gaan staan? En, en dan over de reling? Oh, oh gunst. zeg, ben jij helemaal. Niks daarvan. Dan slaat de boot subiet om. Ja, Basje, nog even flink zijn. We komen. Stilzitten, ja, Bas. Jammer, jammer. Bas. Bas, Bas, hey Basje, hou jij je gemak? Ben jij nou een kerel? Jij kan nog best even wachten hoor. Wachten, jonge Jan. Vooruit, doe iets. Nou, nog mooier. Moet ik er iets aan doen? <hijfie> het is toch ja. zeker uw reus? Yes. Hij moest van u zo nodig aan boord. Dat is dat toppunt. is toppunt. Nou, u zoekt het maar uit hoor. Aius. Oh, jonge Jan. Help ons nou. Help ons nou, jonge Jan. Ach, Diempje. Meidje. Vooruit. Ik zal wel. Ja, nee. Hey, Poppelen. Pee, hey, daar krijg ik een idee. Hé, hey Bas. Zie je dat eilandje daargrins? daar ginds? Dan varen we wel even heen. Dan kan je daaruit stappen. Ik ga de ouwe wel even waarschuwen. Bas, heb je het gehoord? Nog heel even. Ja, maar Maar je <tie> dadam Oh, niet te schoon. Oh, Titus. Wat een op-onthoud. Wat een op-onthoud. Iedere keer stoppen. Iedere keer. Omdat onze reus op het potje moet. Op het eilandje bedoel je? En nou ja, het eilandje, hè, Titus. Ja. Hoeveel eilandjes eigenlijk al? Ik, uh, ik geloof zeven, Titus. Zeven eilandjes, niet eens zo. Er is niks aan te doen, Titus. Zelfs een Zelfs reus. Zelfs een reus, ja. Maar we vorderen. Ja, we vorderen. Hoeveel... Uh, dagen nog, Titus? Twee mythes. Twee hele? Twee hele nietes. We arriveren laat in de avond. Ah, in het donker. In het donker nietes. Dan hebben we geen bekijks. Huh? Dan is de verrassing des te groter. De verrassing, Titus. De verrassing nietes. En, en toch, Titus? En toch nietes? Toch moet nog eens denken. Het is zo zielig. Begin je nou alweer, nietes? Ja, ja, zielig voor Ja, uh, Juffrouw diempje. Jij denkt te veel aan dat meisje, nietes. Nietes, Titus. Uh, jawel, nietes. Je moet meer aan de reus denken. Maar dan vind ik het ook zo zielig voor... Onzin, u. nietes. We, we kunnen er misschien iets aan doen? Uh, wel, nee, nietes. We hebben het Dimpje beloofd. Uh, juffrouw diempje. We hebben het zijn zusje beloofd. We uh, beginnen nou niet weer, hè, nietes. He? We hebben nu de reus en we maken hem niet kleiner, we laten hem groot. Een grote reus. Dat is toch onze ontdekking, oh, oh, oh, oh. eens? Onze ontdekking. Jawel. Je een... Jawel, Titus, maar stil. Oh, Jonge, jong. Die brutale aap, die moeten we in de gaten houden. Die mag er niet achter komen. meneer. Al op? Nee, maar... Zo, oh, oh, oh, alsjeblieft, wikker ze me... Zeg, hé, hé, kijk nou toch, zeg, de koffie, de melk, het zinnesap of sapje en mijn perensap. Oh, daar hebben we wel een doekie voor, hoor. Een nonchalant zee, ja. gedoe, hè? Kijk, Vies pacht, pacht. Oh, dat is alleen maar een storm in de glazen. Beter dan storm op zee, zeg ik altijd maar. En een zee... Hé, wacht eens storm op zee, zeg je, man. Kijk, kijk op een storm, dankje. <laughs> wel, nee, meneer, dus wees maar niet bang, hoor. Hola, hé, hey, daar gaat nog een broodje. Zeg, man. Ben je helemaal gek? Dat kadetje heeft op de grond gelegen. Denk je dat we dat opeten? Oh, nou hoor. Geef dan maar hier een snoepje voor Basje. Die is niet kieskeurig. Die slikt het in? In één keer. Als een pepernoot. <laughs> die gooit Sinterklaas toch ook altijd op de grond? Ja, ja, hè? Piet, Piet. Piet? Piet wie? man. Die strooit Sinterklaas niet. Oh, op die manier. Ja. Hé, hey, u hebt toch gelijk? Ja, ja Ben je nu haast klaar met dekken, jong? Ja, jongen, jongen? nou, de jampot nog. Zeg, alsjeblieft. En de hagenslag. Hé. Hey. Hé, hey, die is op. Uh, daar komt die Basje, hè? Nou, Basje. Ja. Sebastiaan kan ik beter zeggen. Oh. Sebastiaan slorp op. Die slorpt wat op hier aan boord. Alle mensen. Die vreet voor tien matrozen en de bootsman erbij. Ik bedoel maar. Ik hoop dat u hem gauw weer kleintovert. Want dat is niks ja, gedaan, ja, hoor. Ja, ja, ja, ja. ja jongen, Jan, ga maar. Het is wel goed, zo. Ja, ik heb zitten denken, hè? Hoe gaat u dat nou eigenlijk aanpakken? Want ik zeg Ja, nou, jonge Jan. Ja, ik zeg nou, klein toveren, maar toveren kan u natuurlijk niet. Geleerde professortjes toveren niet. Die doen het... Ja, met, jonge Jan. Ja, die doen het met pilletjes of met uh, injecties, hè. Ja, jonge Jan, hè, laat dat nou maar eens aan geleerde professor Ja, Tuurlijk, over. tuurlijk, tuurlijk. Maar ik heb zo zitten denken, die paddenstoel, hè. Paddenstoel? Paddenstoel. Ja, die paddenstoel. Heeft hij maar gegeten? Gegeten? Wie heeft er in pandstoelen gegeten? De reus, natuurlijk, Titus. Nee, niet de reus. Ja, ja, ja of wel de reus. Nou ja, de reus toen hij nog geen reus was. Ik bedoel, Bas. Toen hij nog een basje was, als jongetje. Toen onze Bas een basje was. Ja, hè, een nietus. Wel eens Toen Basje. Ik nog. zei nietus tegen mijn collega. Maar het is wel eens. Hij toen Basje. heet nietus, jonge Jan. Oh, op zo'n manier. Ja, ik, uh, wat. Uh, wat was dat voor paddenstoel, jonge Jan? Een wat kan ons die paddenstoel schelen? Nou, daar is toch alles mee begonnen? Als u hem beter wil maken, dan moet u toch Precies. Op... Dan moeten we toch weten. Ananitus! Ja, Titus, dan moeten we toch weten wat voor. Oh, Nitus! Ja, we voor... Nou ja, uh. vooruit dan, jonge Jan, vertel op. Nou, eh. Uh, vertelde me dat Basje een paddenstoel had gegeten. en uh, dat het daarna is begonnen. We uh, hebben uh, begonnen? Ja, toen begon hij te groeien. Nou, goed, uh, jonge Jan, hè, uh, dat weten we nu. Dankjewel. Uh, wat voor paddenstoel was dat, jongen Jan? Ja, dat weet ik niet. Dat zie je niet eens dus heus, hè. Je hebt niks als een zemel. Ja, ik dank u. Uh, ja, je kunt gaan, jongen Jan. Koffie niet eens. Maar, niet dus. uh, jonge Jan, zou Diempje het weten? Ik vroeg koffie niet eens. Dus. Ja, ja, koffie. Weet Diempje het? Ja, u zou natuurlijk aan haar uh, zelf suiker. moeten... Suikernietes. Dus. Ja, dat is een idee. Hoeveel scheppen, nietes. Ik zal het diepjes vragen. Nietes! <tiempjes> ja, ja. Diempje vragen hoeveel scheppen suiker je wilt. <hijen> <hijen> nou, dat, die, die is goed. <hijen> ja, ja, ja, ja. Jongen, je brutale apen van twee! Ja, ja, ja hoor. Ik ga al hoor. <hijen> Meneer Tietes. <hijen> eindelijk nietus, de haven van nooit gedacht, onze thuishaven nietus. Ja, zeg wat, wat, wat, wat doe je toch? Hou je stil Nietes? Ik ben stil niet Ja, Wat is dat dan voor geluid? Dat is de reus die slaapt. Oh ja, juist. He, er zijn nog lichtjes aan. Ja, die gaan straks wel uit, niet dus. Voor we aanleggen. Uh... Ja, voor we aanleggen. Als het schip ligt vastgemeerd, is alles uit. Dan ligt heel nooit gedacht in diepe rust. Huh? En dan kan onze reus onopgemerkt over straat lopen naar onze circus tent. Onze circus tent. Is dat niet Dus Ik denk het niet, dus tellen we. Tellen we. Dit was de achtste. Nee, de negende. Negen. 10. 10. Tien. Tien? Elf. Elf? Twaalf. 12. uur. 12 uur. Stil toch. Ja maar. Echt, we moeten toch wachten tot iedereen slaapt. Echt. Nog één lichtje als dat uit is, maken we onze reus wakker. Als hij maar niet gaat schreeuwen. Het is stil. Dit was het vierde deel van Sebastian Slorp, Een hoorspelserie voor de Jeugd, geschreven door Paul Biegel. Sebastian Slorp, Een hoorspelserie voor de jeugd in tien delen, geschreven door Paul Biegel. Vandaag horen jullie het vijfde deel. De vondst van Jonge Jan. Elf, twaalf. Elf uur. 12 uur. Ja, ja, he. stil toch. Gaan ja, maar. Ja, stil. We moeten wachten tot iedereen slaapt. Nog één lichtje. En als dat uit is, dan maken we onze reus wakker. Want als hij maar niet gaat schreeuwen, dan schreeuwt iedereen wakker. Komt iedereen zijn huis uit, loopt naar de haven. Ja, hou je nou wat kan ja, niet eens. Ze zien ons met die reuzenlandvormen. Ja, en niet eens. En dan gaat alles mis. Er gaat niks mis, niet dus. In nooit gedacht slapen ze vast. Huh? Kijk, daar gaat het laatste lichtje uit en nu hebben we alleen nog de maan. De maan, niet mm -hmm. Kom, hè. We gaan nu naar Basje. Kom mee. Bas! Hier een beetje, hij maar over zijn wang Basje, oh, oh, oh. Hey, Hé Bas, Bas, Bas worden ze wakker joh Als ze stil doet toch zachtjes, zonder Jan Hé, hey, ga ze oor hangen, dientje Doe jij het maar Ja, maar voorzichtig, aan maar voorzichtig Eén, twee, hup Hey Bas Oh, oh nee, nee, Bas, is Nee, hey Bas, niet slapen, wakker worden. We zijn thuis. <tie> <tie> Bas, sta nou op, vooruit, dat we flink zijn. <tie> De boot ligt aan wal, Bas. Je kunt zo op straat stappen en dan brengen we je naar... Oh. Weet je waar we je naartoe brengen, Bas? Naar het circus. Oh, Basje circus? Ja, kom nou maar. Oh. Zo. Ik wil circus. Niet zo hard, Bas. Je maakt iedereen wakker voorzichtig, hoor. Nou Bas, zet je ene voet maar op de kade. Pas op jongen Jan! een nou, zo pas. Zo Bas, dat is één. Nou je andere voet. Oh Bas, je groot hè? Zelf op boot gespringt. Ja Bas, jij bent een reuze kerel. Blijf even staan Bas, we komen zo bij je. Stil toch! Oh Bas, je lekker labaai maken. Oh. De dag, hebben daar gaat een hele gaan om. Oh, Titus. Oh, Titus. Oh, Basje, niet express gedaan. Basje, weer goed zitten. Ja, Basje, huiskrantjes spelen. Ander keertje, Basje, nu niet. Staan blijven, Bas. Oh, Basje, toch? Oh, oh, oh. Ja, nou, die kisten hoeven ze morgen ook niet meer in te laden. Oh, Titus, al die bananen, tot moes. Basje, staan blijven, hoor. We komen zo bij je. Ja, kom maar, hè, Diempje. Ik zal de jonge dame wel even begeleiden, meneer Nietes. Zo, Bas, daar zijn we. Hé, hey, luister eens, joh. Jij bent zo knap. Jij kunt vast wel sluipen. Als een indiaan, op je tenen. Tenentjes. Ja, Bas. Laat eens kijken of je dat kan. Die straat moet. Ja, Basjes. Is... Basje, heel zachtjes, als je echte Indiaan. heel zachtjes. Ja, goed zo. Volhouden. Nou zeg, dat was wel op het nippertje. Zouden ze ons gezien hebben? Ik bedoel, uh, Basje? Ik weet het niet. Er is niemand uh, achter ons aangekomen. Dat is tenminste veilig. Ja. Zeg, slaapt hij nou al? Als een roos. Die tites en nietjes, 42 matrassen. De halve circus staat vol met een bed voor de reus. Nou, je kan zeggen wat je wil, maar daar hadden ze goed voor gezorgd. Zie je nou wel? En ze zullen heel lief voor hem zijn en hem gauw weer klein maken. Hmm, dat hoop ik. Jonge Jan. Tja, ja, ik weet het niet hoor. Oh, eh, oh. oh, uh, dag meneer. Hè. Zo, alles hier in orde? Je vond dientje. Oh ja, professor. Ik heb hier een heel goed onderdak in deze woonwagen. En jonge Jan gaat zeker terug naar de boot, hè? Ja, ik heb hem af. Maar morgenochtend ben ik weer present. Oh, mm -hmm, ja. Ja, dan begint u zeker met het onderzoek. Ja, uh, het onderzoek, uh, ja. Ja, ja. Ja, het onderzoek. Oh, ik hoop toch zo dat... Ja, uh, ja, het is wel goed zo. Nee, nee, ik bedoel, ik hoop toch zo dat niemand ons heeft gezien. Ik zou het vreselijk vinden als Basje bekijks kreeg. Oh, uh, ja, zou u, je Dientje. Ja, natuurlijk. Vreselijk zou dat zijn. Dan zou het bekend worden en misschien in het nieuws komen en, en, en de televisie en... Oh, ik moet er niet aan denken. De schande voor de familie. Vreselijk, Diempje. Uh -huh. U belooft me toch dat u het geheim zult houden? Oh, Diempje. Uh -huh. uh, uh, juffrouw, Diempje. Nou, uh, jonge Jan, ik zou zeggen, we zijn allemaal een beetje moe. We hebben slaap nodig, hè? Uh, kom, niet eens. Wel trusten, Juffrouw Diempje. Wel trusten, Diempje. <tus> <tus> uh, pardon, Juffrouw Diempje. Wel trusten, meneer. <tus> Dag, meneertjes. U slaapt zeker in de leeuwenkooi. Nee, mis. In het apenhok. <tus> <tus> <tus> Dek. Maar wat ik nou doe, dat is al te gek. Wat ik nou slop is een jongensneus. Ja, het is heus, want die jongen is reus. Heb je het ja, dat die... Die... Nee hoor, dientjes en handjes. Maar ik zong van neus, omdat dat rijmt op uh, reus. <lacht> Niet doen, een kietel, onze kietel, Jongen jouw. Ja, ik ben nog even met zijn hand bezig! Wat is die jonge Haha, <tie> Ja, wat wil je? De hele zeereis heeft hij zich niet hoeven te wassen en daarvoor. Ja, zo. <tie> <tie> Ziezo. En nou, zijn andere hand. Waar zijn tietes en nietes? Oh, uh, bij zijn oren, geloof ik. Oh, Basje houdt zich toch wel kranig, hoor. Ja, nou, mij hadden ze dat niet moeten flikken. Met z'n allen aan lijf. Nou, één, twee, up, daar gaan we. Oh nee, nee, nee niet zo kietelen. Ja, Dipje! Ja, ja, Basje, het is zo voorbij. Nog even stil zijn. Ze kietelen de mannetjes! goed hoor dan ga ik als een nagels Ja, ja. zo. Hier die duim. Eerst maar eens die aan. Hey Basje, steek jij die duim eens op? Ja, goed zo. Ja, wacht even, ik kom eraan. Ja, ah. Jongen Jan, ja. waar je? Hier, op zijn trui. Ik kom er al aan, hoor. Nou, zeg, dat is ook een motig ding. Puh. Lijkt wel een afgegraasd weiland. Daar kun je soep van koken. Ja, eh, uh, Jan, je moet ons even helpen. Goed, meneer, u zegt het maar. Nietus, uh, niet dus, geef jij de schijnwerpers... De professors willen even in basjes en keel kijken, jongen oh. ja. Oh, als u hem nou zo vasthoudt, hè? Ja, zo ja, ja? Dan schijnt het licht in zijn keel. Jongen jongen, wat een ding, zeg. Ha! au, dat is nog heet ook. Een bang, een, een basje, basje, bang. bang. Nee, Bas, er gebeurt niks hoor. Alleen maar even kijken. Um, zie zo, Basje. Zeg jij eens aan? Fijnje. Hey, Um, ja, uh, ga maar door met A zeggen. Ah, Uiterskijkwaardig, kijk niet eens, die huur. Ja, die, is, die huid. En, en die kiezen. We kiezen niet eens, en die zong. Hé, kijk uit zeg, kijk uit. Dat is, maar dat schrik Je bent zoet hoor, Bas. Heel flink geweest. Geen paddenstoel, hè, mijn heren. Een paddenstoel? Wat bedoel je, jongen Jan? Die paddenstoel, dit is. Waar hij reus van geworden oh, is. Ja, die. Uh, nee, natuurlijk niet. Nou ja, ik dacht zo. Misschien nog ergens een stukje in een holle kies. Na, na, na, na, na, na, na. Was je geen paddenstoel meer eten? Was je stout geweest? Ja, Bas. Dat doe je niet. Nou, dat is toch wel jammer dat we daar helemaal geen spoor meer van kunnen vinden. Wat zou dan wat uh, erg gemakkelijk zijn, hè, voor u? Een tig? Ah. Ja, wel ja, wel ja. De zeeman zal een van de professoren vertellen hoe het moet, hè? De zeeman is geleerder dan de geleerde. Ja, ja, ja, ja. Kom, uh, niet eens vooruit. Hè. Schrijf de gegevens op. Heb je de maat van de neus? Uh, 38, nog. Kom, ik ga maar eens verder met de vingers. Ik zal je even houden. Fijn. Kom op, dan hop we over zijn trui. 1, 2. Oh jongen Jan, niet zo hard. Oei! Oh jongen Jan. Oh, oh, oh, o, kietels, oh, oh kietel, oh mijn kroosje kietel. Heb je je pijn gedaan? Ik hè? Nee hoor. Ik stakelde over iets. Hé, hey, kijk eens hier, een bobbel. Een plooi? Nee, iets diks onder zijn trui. In zijn blouse. Daar zit een zak geloof ik. Een borstzak. Zeg, zeg. Zeg, daar herinner ik me iets. Daar heb ik in gezeten in die borstzak. Wat nou? Diempje, diempje, daar zit iets in, herinner ik me. Iets, iets, uh, iets, iets rubberachters. Een, uh, een, een stukje. Diempje, wacht eens. Jan, jan wat doe je nou? Oh, ons kript dood. Heb je het? oh, een Hier, kijk, weet jij wat dat is? Nou? Een stukje paddenstoel, uitgedroogde paddenstoel. Jongen. Jan, ja. dat moet u aan de professor laten zien. Ja, kom mee, ze zijn al beneden. Hier, de ladder af. Meneer Titus, meneer Nietus. We hebben wat gevonden, kijk. Ah, oh, zo, zo. Een stukje van de paddenstoel. Wel, wel. Dat is. Uh, kijk, kijk, dit is kijk. Het is duidelijk een Boletus magnificans. dus. Wel zeker. En dat betekent dat ook de Boletus minificant moet bestaan. Niet dus. Dat moet, Dieters. Dat moet, dat moet. De Boletus Niet dus. Die, die, die, die, die, die een tegengestelde werking. Niet dus. heeft. Ik, ik He? bedoel, als er een klein paddenstoeltje bestaat bij je groot van wordt, dan moet er ook een reuze paddenstoeltje bestaan. Tres! Waar je... Ja, waar je... Nou, waar je... NITES! Het is genoeg. We hebben wel iets anders Waar je kleiner van wordt. <truud> Haha, ik snap het. Natuurlijk. Een reuzenpaddenstoel. Ja, precies. NITES! eens. Ik bedoel... Uh, uh, ja, Titus, Wat hebben wij afgesproken? Ja, Titus. Diemtje! Was je wil buiten spelen? Oh, nee. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Daar. Doe het open! Hebben jullie hier iets voor op straat? Oh, jonge Jan! Nietus, wij zijn gereed. Laat de mensen binnen. Nietus? Nietus? Laat ze binnen, zeg ik. De wereld mag onze reus zien. De verrassing begint.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 Op weg. Wat gemeen, oh jonge Jan wat gemeen. Wat gaan ze nou met Basje doen? Laten zien, aan iedereen laten zien. Oh. En, en trots zeggen, kijk een reus die hebben wij gevonden, een echte reus ontdekte ons. Niet waar Titus, niet waar Titus, ja Titus, ja Titus. Basje. gaan ze nu helemaal niet kleiner maken. Nee, Diempje. En ik denk niet dat ze dat ooit van plan zijn geweest. Ach, Dimpje. Hou nou toch op met huilen. O, jonge Jan. Hoe kun je dat nou zeggen? Hou nou op, zeg ik. Hé, Dimpje. Meidje. Jou kan niks schelen, hè? Diempje. Het is jouw broertje niet. Je hebt er niks mee te maken, hè? Jij gaat terug naar je boot. En ik kan hier blijven en toekijken de ze bas. die arme bas. Ja, ik ga terug naar mijn boek. En ik? En jij? Jij gaat met me mee. Mee? Ja, mee met mij. Jongen, wat bedoel je? Wij gaan terug naar het eiland. Terug naar het eiland? Waarom? Om te zoeken. Om te zoeken? Wat? Oh, Diempje, Diempje, wat ben je toch een suffertje ah, Dat komt van al dat gejank Het lijkt wel of je in de regen hebt gelopen Hierzo Droog Droge Nou, die mag ook wel eens in de was <laughs> Ja, dat komt wel goed Zeg, euh, zit er nog koffie in de pot? Een, een beetje Goed, geef me dan nog maar een bakje Dan zal ik je vertellen wat we gaan zoeken Zo Kijk eens wat heb ik hier? Dat stukje paddenstoel. Juist. En wat zei Nietes, toen we hem dat lieten zien? Nietes? Ik weet het niet. Wat zei hij? Hij had het toch over een, uh, over een reuzenpaddenstoel, weet je nog? Ja, oh ja. Wat was er ook ah. weer mee? Nou, kijk eens. Dit was maar een klein paddenstoeltje. En daar is je broertje heel groot van geworden. Een reus. Ja? Kijk, nou begreep ik van Nietes dat je van een reuzenpaddenstoel... Als je daarvan at dat je dan weer klein zou worden. Oh, jongen Jan. Dus Diempje, als dit kleine paddenstoeltje op dat eiland groeide, dan moet daar ook een reuzenpaddenstoel groeien. Jongen Jan. Dus Diempje, weet je wat wij gaan doen? Terug naar het eiland om die reuzenpaddenstoel te zoeken en dan nemen we er een stukje van mee en dat geven we dan aan Basje te eten, zodat hij weer klein wordt. Precies. Mijn kleine broertje. Oh jongen Jan, jongen Jan, je bent een schat. Dingetje, zoiets zo, zo, moet je niet zeggen, hoor. En ik, ik dacht dat je het niks kon schelen. Uh, uh, uh, hou op, hoor, alsjeblieft. Uh, uh, we, we moeten eerst naar de oude toe, het geval uitleggen, vragen of hij ons wel overvaren. Kom mee. Oh, jonge Jan, kijk eens, daar bij de circusstand. Nou, nou, zegt de hele stad is uitgelopen. Oh, jonge Jan, wat gaan ze doen met Bas? <tacht> ik, ik... Wat nou, ik, ik. Weet je wat jij moet? Meekomen. Zo! Hier, deze kant op. Naar Jammer. de boot. Jammer. Naar het eiland. Jammer. Naar de reuzenpaddenstoel. Want alleen die kan Basje helpen. Jammer, Jammer nog, geen gezeur meer. Eén, twee, drie. En een zeeman waart de goede koers. Elke landrot is daarop jaloers. Ja. Kan Kalm blijven, zeg die, hoor je dat? Kalm blijven, daar binnen zit een gevaarlijke reus. Oh, maar die reus is helemaal niet gevaarlijk, beste mensen. Nee, dat is niet, beste mensen. Die reus doet toch geen vlieg kwaad? Geen enkele vlieg. Die reus is nog maar een kind? Een oh, kind. Oh, holen jullie dat? Die reus is oh, nog maar een kind? Oh, beste mensen, wordt dat toch niet zenuwachtig? Twaalf de bananen tot moest getrapt nee, door een kind. Ik vertel u toch? Een hele ijskran of gesmeten door een kind? Ja, ja, ja, ja, ik weet het. We zullen alles veranderen. Goed, ja, ja. En als dat monster losbreekt? Ja, maar er is geen sprake van een monster. Er is sprake van iets heel bijzonders, hè? Iets zeldzaams, Waar de wien... dimpje? Oh, oh. Hoor je dat? Hij hij broertje. Dimpje. Hij hey, hij hey, ja. Niet, eens. niet eens. waar is je vrouw Dimpje dan? Ik, Ik weet het niet, Titus. Ja, maar gaat we dat nog zoeken? Ja, Titus. Zelfvoer. dat we de politie erbij. Oh, oh, ja. doet u dat gerust? Wassen de die spellen, Dimpje. Basje wil naar buiten! Uit, ja, mensen, mensen, kalmte Er is niets aan de hand! Nou ja, Anita's, die losbol! Ik sta overal alleen voor! Diempje, Wat? diempje. Ja, ja Basje, even geduld. Hè. Diempje komt zo hoor. En Anita's... Hij wil niet in een stoeltje zitten. Basje wil naar buiten kuiltje graven. Basje, hou je gemak, Basje Denk eraan, hoor. Titus, Titus, Titus. Titus, ja, Titus, ik, ik kan Diempje nergens vinden, zeg. Uh, oh, onzin, Titus. Nee, nee, Titus, echt, ze is nergens en die zeeman ook niet. Ja, niet. dus je hebt met je neus gekeken, hè? Of misschien is ze even een, eh, uh, een uh, Oh, de uh, uh, uh, daar zal ze... Uh, Open meteen, de rek, politie. Uh, Oh, oh, Titus. Nou, ja, ja, kalm maar, hè, Titus. Agent, wat is er van uw dienst? Ik wou eens even een kijkje komen nemen, meneer. Ik krijg vreemde meldingen binnen over... Wat? Uh... Ah, wat is dat? Een reus. Maar dat bestaat toch niet? Het bestaat, agent. Ja, maar een reus. Een huuser reus, agent. Een ontdekking waar de hele wereld van zal opkijken. Maar, meneer... Meneer, dat is toch gevaarlijk? Oh, nee, in het minst niet hoor, agent. Hij doet geen vlieg kwaad. Er komt u gerust binnen. Oh, een politiemannetje. Een echte politie. Oh, Basje, heb je? Basje wil met politiemannetje spelen. Nee, nee, Bas. Nee, Bas, niet doen. Ja, dat, dat... Blijf eraf. Hey! Bas, doe iets. Help! Oh, oh, oh, oh, oh. Maar laat los Bas, zet die agent Oh, mooie politie van Basje oh, Mooie politie, daar zitten oh, oh, oh. Helemaal hoog op de schommel En nou laat de nee. Basje politie schommelen oh. Nee, Oh! alarm, alarm <treeks> Oh, politie hebben fluitje. Oh, mooi fluitje. Als ja, is Sebastian Slob. Haal die agent van de trapees af. Nee. Doe iets, heren, doe iets voor de geraffoos. Oh, Bas, Basje, kom. Zet die. Moei, nee. Om. Politie moet deze weer op fluitje blazen. Hele, hele. Ik hang hier allemaal gelukkig. Kom hier dan, blaas dan op je fluitje, man. Blaas op je ja, fluitje. Ja, ja, ja. doe wat Roy zegt. Oh ja, ja, mooi. Was je wel houden met de ja. echte fluit? Oh, dit, oh, niet. Wat ga je doen? Wat dat Bas. je doen? Ja. wil ga je doen? Wat ga je Pas oh, nee. je dan? Wil jij nog niet iets lekkers hebben? Limonade. Goed, Bas, je krijgt een emmer limonade van me, maar niet te stil, stil, stil. Bas, ik zal een emmer limonade voor jou halen, hoor. Maar, maar dan moet je eerst de politie weer op de grond zetten. Mm, twee emmers limonade. Goed, Bas, twee emmers. En twee taarten. En twee taarten, Bas? Zet de agent maar gauw neer, hè? Oh, oh oh, oh, Mooi. oh, oh, Mooi zo, Bas. Ik haal de emmers, hoor. Ik kom zo. Ik. Uh, ja, ja, uh, nou, maar niet eens hoor. Uh, oh, niet eens. Uh, ja, ik. Uh, maar dat, dat is toch het toppunt? Het toppunt? Dat, dat vind ik ja. Het toppunt, meneer. Hier moet ik onmiddellijk verbaal van opmaken. Uw naam? Uh, ho, ho, ho. en jij ja, blaast niet zo hoog van de toren. Er is niets geschied. Niets geschied? Die, die reus, ja. die moet onmiddellijk... Uh, uh, uh, uw naam? Uh, ja, um, um, wat moet die reus onmiddellijk, agent? Uh, weg. Uh, Achterslotte, Gendel. Uh, onschade gemaakt. Uh, uh, uw naam, zei Agent, als u één vinger naar deze reus uitsteekt, dan krijgt u de hele wereld tegen u. Reuzen zijn zeldzaam. Dat blijft men vanaf. Nee, ik heb te zorgen voor de openbare veiligheid. Loslopende reuzen kunnen we hier niet gebruiken. Ze vernielen alles. Ze zijn verboden. Oh ja, zeg. Zo'n enkel hijskraantje, dat vergoed ik toch En uh, de mensen? Hij heeft u toch niks gedaan? Oh, noemt u dat niks? Twintig meter hoog de lucht hier getild te worden. Fijn geknepen te worden. Verbeeld je dat hij dat met iedereen gaat doen? Ach, ach, ach, uh, met de dag, bakker, en... de postbode, de, de, de melkboer. Eh, eh, mevrouw van Nijenrode. Denkt u zich dat eens in? Mevrouw van Nijrode In haar hoed en haar bontjas eventjes op de kerk doorgezet. Door die leukers van de Reus. En dag. Ja, kent u mevrouw van Nijrode? Meneer, als ik u vertel dat ze... Limonade. Ja, eh, eh, ja, ja. Was je dat Als topsel. ik u vertel Was je wel ze... nu limonade? Als ik u vertel dat ze. Dat ze... Huh? Oh, wat is. Oh, oh, oh, nou, oh, oh, oh. ja, niet! Nee, nee. uh, wa, wat heeft dat te betekenen? <haz Oakleklosser> o, de mannetje water! Oh, oh, oh! Oh, <hleks> oh ja, ja, wat, wat doe je dan ook stom? Ja, ja. Wat moet je dan nou weer met die teel water? Wat is dat, water? Water, dat is limonade. Oh, mannetje, die men geknoeid. Stoude mannetje. Mag niet knoeien. Politie moet stoude mannetje pakken. Ja, niet te slecht dat kan niet liggen in die plas en voor op stap Hier zo meneer. Hé? Of twee? Zo, u wel. Dankjewel. wel. En nou heb ik de heren meteen bij elkaar. Dan kan ik mooi verbaal opmaken. Uw naam? Oh, niet Nietus. En nu? Wat nietes. Leeftijd? 45. 45. En u? 45,5. 45,5. Geboren te. Stieltjesga. Stieltjesga. En u? Stoeltjesga. Stoeltjesga. Beroep? Professor. Professor. Naam van de reus? Slorp. Slorp. Voornaam? Sebastian. Sebastian Slorp dus. Leeftijd? jaar. Wat zegt u? Ik zei vier jaar. Basje wil limonade. Nieuwe limonade. Ja Basje, ja. Ik zal het dadelijk voor je halen. Anders gaat Basje politiemannetje je weer pakken. Oh nee, nee, nee, nee. heren. Kijk, je moet dadelijk naar het bureau. U, u, u hoort nog wat van me. Oh. Oh Titus. Ja. dus. Ja. Dat gekliet nee, nou weer. Ja, maar ik moest toch. Limmenade! Oh, oh, mijn hoofd loopt om met al dat gedoe. En waar blijft Diempje nou toch? Ja, waar blijft Diempje? Ja, ze heeft haar kleine broertje toch niet in de steek gelaten? Niet dus? Oh, in de steek? Limmenade! Was je In de steek? Ik heb gewoon het gevoel dat ik mijn kleine broertje in de steek heb gelaten. Wat een onzin nou weer. We zijn toch op weg om hem te helpen. Ach. Maar Diempje, daar, daar in de verte, daar ligt het eiland. Nou is het goed om ons er helemaal heen te brengen. We varen er recht op af. Recht op de reuzenpaddenstoel. Die... Ja, maar jongen Jan, dat is het hem juist. Die reuzenpaddenstoel, ik vraag me af. Of hij zal werken? Nee, of er wel een reuzenpaddenstoel groeit. Kom nou, natuurlijk groeit er een. Wie zegt dat? Ik. Jij? Heb je er een zien staan? Nee, maar... Zie je, jonge Jan, ik ook niet. Nooit. En ik heb een tijd op het eiland gewoond, maar nooit heb ik een reuzenpaddenstoel zien staan. Ik, uh, ik ben gaan twijfelen op... Maar, maar ben jij wel overal op het eiland geweest? Nou ja, overal. Haha, daar heb je het. We gaan overal zoeken op de meest verborgen plekjes waar jij nog nooit geweest bent. Tussen de bergen, in de kloven, in rotsholen, in diepe ravijnen, overal. Oh jongen Jan, Dat we hem vinden. De reuzenpaddenstoel. De reuzenpaddenstoel. Oh jonge Jan. Oh diepje. <lacht> we lijken de professors wel. <lacht> oh Titus. Oh, oh, oh nietus. <lacht> we naderen het eiland. Onze speurtocht gaat beginnen. Dit was het zesde deel van Sebastian's Slop. Een hoorspasserie voor de jeugd, geschreven door Paul Piechel. ...Sebastiaan Slop, Een hoorspelserie voor de jeugd... ...in tien delen... ...geschreven door Paul Biegel. Vandaag horen jullie het zevende deel... ...Reuzen en reuzen. Een <treeks> diempje... ...niet zo jankerig... ...een beetje vrolijk... Jonge Jan, ik ben zo moedeloos. Onzin, we gaan weer verder zoeken. Vooruit. Net zolang tot we hem gevonden hebben. Ach, die reuzenpaddenstoel. Die reuzenpaddenstoel, ja. Oh, Jonge Jan. Oh, Diempje. oh Titus. oh Nietus. <lacht> <lacht> oh, Jonge Jan, we hebben toch overal gezocht? Het hele eiland over. Niet één paddenstoel. Zelfs geen kleintje. Ja, maar toch. Ergens moet nog een plekje zijn dat we hebben overgeslagen. Kom mee. Ja, laat me nou nog even. We ben zo moe... Goed, nou, speel dan nog wat. Maar vrolijk, hoor. Ik zal het proberen. Nee, vrolijker. Nou, doe nou. Kom nou, herderinnetje. Vrolijker, hup. Dat zal ons goed doen, dat zal ons helpen. Ach, jij. Wedden? Nou, één, twee... Ja, dat is beter. Hé, hey, kijk nou eens, Diempje. Daar komen ze weer aan. Hé, hey, dat schaap ken ik niet. Ken je dat niet? Ken je dan al de schapen? Natuurlijk, het waren altijd dezelfde om me heen. Maar dit heb ik nog nooit gezien. Nou, een nieuw zeker. Hé, hey, het is alleen. Hij ziet er oud uit. Hé, hey, dag, beestje. Kom eens. Waarom loopt die nou weg? Weet ik niet. Hé, hey, bis! Maar, maar waarom? Zeg. Hé, hey, ik geloof. Dientje? Wat? Ik, ik, ik geloof. We, we moeten dat schaap achterna. Achterna? Waarom? Waarom? Ja, ja, ja, ja, dat weet ik niet, maar. Maar, kom mee! Ja, maar jongen, Jan. Ja, geen ge ja, maar. Kom, dat schaap achterna. Ik heb zo'n idee dat het, dat het helemaal geen gewoon schaap is. Nou, hé, hey, we zijn op kwijt. Ja. Hier even. Heeft, heeft hij gelopen? Ja, en, en, en hier. En uh, En uh... Ja, En nou? En... Welke kant? Hé, hey, daar! Hier langs omhoog. Die, die rotsblokken die staan stevig... Ja, maar het is zo smal. Ah, het is hier toch, kijk daar, een keurig gangetje, net als bij je thuis. Kom mee. Het, het lijkt wel een poort. Ja, dat, dat is het ook. Hey, ik ben benieuwd waar we uitkomen. Zo. Ja. Oh. lijkt hier wel een kelder van donker. Ja. Hé, oh. hey. Hey, jongen Jan. Zullen we niet teruggaan? Teruggaan? Niks daarvan. Waar dat schaap loopt, lopen wij ook. Nou, je hoort het. Hij wacht op ons. Voorbij dit wachtje hier, daar, daar zullen we hem wel... Nietes. Welles, het is jouw schuld, nietes. Nietes, nietes. niet dus. Het is jouw schuld dat diepje weggelopen is. Mijn schuld? Ja, jouw schuld. Jij hebt haar voor de gek gehouden. Ik? Jij hebt haar verteld dat we Sebastian weer klein zouden maken. Nou, aan. Maar nu weet ze dat we dat helemaal niet van plan zijn. Dat we juist willen dat Bas een reus blijft. En daarom... Jij wou dat? Ja, natuurlijk. ...problemen tegen en te flikvlooien, de kletsen, te kletsen over een reuze paddenstoel. Daarom is ze weggelopen. Nou, nog mooier niet Ja, dus. zeker nog mooier niet dus. En ik zit ermee. Een reus waar geen land mee te bezeilen is. Een reus die de hele dag brult en huilt om zijn zusje. Iedereen krijgen we hier op ons dak. De politie, de brandweer, de bescherming bevolking, allemaal bemoeialen. Dat wou jij toch? Nee niet dus, dat wou ik niet. Ik wil geen bemoei Geleerde Geleerden wil ik. Mannen van de wetenschap. Nou, die komen toch zo dadelijk? Ja, dat weet ik niet. dus En daarom... Professor Poelie komt en professor Dixerix en professor Deledari en professor Fouillon en professor... Hey, ja, ja, niet eens. Nog, en, en, en professor Snaphaan, nota bene. Vergeet de grote Snaphaan. Ja, ja, niet eens, zeg ik ja. Maar dat hek. Nou... Wilde dierenhek dat de bescherming bevolking in het circus heeft gezet. Dat verknoeit alles. Waarom? Ze zullen Basje niet durven onderzoeken als ze dat zien. Ze zullen denken dat Sebastian gevaarlijk is. En ze zullen niet willen geloven dat Sebastian echt is. Als ze hem niet zelf hebben kunnen onderzoeken. Tja, Titus. Dat was allemaal niet nodig geweest als Diempje maar gebleven was. Dan zou Basje kalm zijn gebleven en daarom... Krijg ik de schuld. Nou, nou, nou, ja, maar waar, waar, waar is Diempje dan ook? Nou, naar, naar, naar huis, denk ik. Vraag me wel eens af, hè. Die matroos, hè. Hm? Die jonge Jan. Ja, wat heeft die er nou mee te maken? Uh, nou, niet te snel. Uh, tja. Oh, uh, uh, ja, ja, binnen. Ach, uh, ja, ja. Uh, ik zoek die twee professoren, Titus en Nitus. En... Ah, dat ben je ja, Schnappan Titus, professor Schnappan, zeer <lacht> vereerd. Ach, en dat is der Nitus ja Titus natuurlijk. Ja, ja, dat u beiden ja in een circus zit, <lacht> in een woonwagen van Zirkus. circus <lacht> Schnappan, dat is omdat in het circus u onze reus, Schnappaan. Onze ja, ja. reus, professor Schnappaan. Ach, eh, ik wil hem dadelijk schauen. Kunnen wij nu, ja? Ach, hij, hij slaapt, Schnappaan. Ach, hij slaapt, ja. Ja, ja, dat is goed voor een reus. Kunnen wij schauen terwijl hij slaapt? Ja, als wij het op onze tenen doen, professor. Ja, Goed, goed, goed, goed. Kan wij toch. <middels> Heereus, fantastisch. Titus, welke ontdekking. Uw professor Nitus was daarbij. Uh, zeker, zeker professor Snaphaan. Wij hebben hem samen gevonden. Zo, zo, en waar? Op een uh, eiland. Een eiland? Ach, en uh, hoe hebt u hem hier gekregen? Oh, ja, maar dat is een heel verhaal. Een heel verhaal, ja, professor Snaphaan. Het is jammer dat diempje... Uh, Een titus. Ja, titus? Is... Uh, uh, laat mij maar vertellen. Ja, titus. Is... <lacht> Fantastisch. Ja, ziet u, mijnheer, heren. Een levendige reus. Die reus is toch niet gevaarlijk? Oh, nee, uh, totaal niet. We kunnen ja door die hek. We moeten ja nog nauw onderzoeken, hè? Uh, uh, gaat u gerust in gang, uh, uh, uh, uh, Komt u maar mee. Eén uh, niet allemaal tegelijk. U eerst. Het, goed, goed, goed, goed. Uh, niet dus blijf jij hier bij het hek, hè? Met de andere professoren. Ja, Titus. Fantastisch. De ruis op een bed. <laughs> Wie viel matrassen heeft hij aan bed? Uh, twee en 4. 42. Jonge, jongen, Fantastisch. Ah, ja, he. u kunt hier de ladder op. Dan komt hij bij zijn mond. Wilt u daar beginnen? Goed, ja, ja, ja. Mm. Mm. Mm. Mm. Ah, <laughs> dat oor. <laughs> dat grote oor. Geweldig. Mm. Mm. Mm. Oh. Oh, het is zo leid. Een orkaan, ja. Maar voorzichtig stap halen. En niet zo aan de oor trekken. Is ja toch niks voor een reus? Ik ben ja een vlieg voor de reus. Wordt toch niet wakker van een vlieg? Ja, ja maar toch, ja, hè? De reus is toch niet gevaarlijk? Zegt u toch zelf? Ja, ja, ja. ja, Dea, hij is niet gevaarlijk. Klimmen wij op de reus. Hm. Langs de haren. <lacht> Zo so. moet mm. je der Nössi. Ah. En de Mond. Was opstaat, Alex? Ja, dat toch niet duur? Ja, die Haaren zijn ja niet fett. Dat gaat ja. Een, twee, daar. Bla. Daar ben ik. Op de Kop. Ach, die Nuss. Ein halbe Meter, ja. Ach. 38 Zentimeter, 38 Zentimeter, Junge, Junge. Ist doch ja gut. Hm? Ich klauter ja eben langs die Wangen, ne? Mann, ja, Mensch, Mensch, Mann, Mann, Mann, Mann, Mensch, nicht zu ungeduldig, he? Ich ja Mensch, Mann, Ja, Mann, ich ja von ja Mann, op <lacht> <Auf> de borst <lacht> kan ik ja even over de borst van de röse wandelen. Haha, <lacht> <Sieh> maar. <lacht> ah, schön, schön is dat. <lacht> ja, de treuwe van de röse is ja niet zo schön. <lacht> Titus! Ja, ja, ja, ja. Titus! Wie groot is de reus in en, uh, Hoe lang bedoel je? Ja, ja, hoe lang is de reus? Uh, uh, hij is er precies... <tolfeen> de reus ontwakt. ontwaakt. Kom er nou af, snaphaan! Ja, ik kom... <lacht> Interessant Dat komt dan nou toch af Stap, Hand Eerlijk is toch niet gevaarlijk, Titus Nou, dan neem Timpje Timpje, wat heet dat? Timpje, wat ben je? Titus, wat betekent dat ja, Timpje? Timpje, was je wil opstaan, Timpje Hier. Ja, maar Titus, de russ is toch niet gefahren. Maar je wil uit. Heb je open. Maar je wil pouten. Maar je wil pouten. Een bon, banken komt bon, de berg af, Dimpje! Dimpje! Ja, Was je stil, man. Diepje komt weer terug. Wij passen zo lang op je. Oh, wil jij een snoepje? Nee, geen snoepje. Buiten spelen met matroosje. Waar is matroosje? Maar welk een taal. Die Rus spreekt als een kind. Het is een jonge Rus. Hein? Een kind Rus. Ja, een kind Rus. Schnapp aan. Ach, merkwaardig. Mag nou open. Hek je open. Was je wilde uit. Diem ja. Een Is er nog een moederhuis gevonden worden? Nee. Was hij alleen op de eiland? Nee, met zijn zuster. Ach, Timpje is een zusterhuis. Waar is die dan? Op de eiland gebleven? Doch een Snap Snapaan, we moeten hier zien weg te komen. We kunnen hier toch niet achter dit bed blijven staan. Lopen wij toch naar de laten we toch even wachten tot hij aan de andere kant staat. Wat je willen? Een uit, Een uit, Een uit. niet zo hard. Niet eens, gauw Ja hek open. ei! niet zo hard. Kom, Een ei! Ja, ja. Ik vind Een zo ja, ja ja, stil, ei! Een Nou, op het Ja, ja, los, hal, die Reus. Ach, dus vertel me ja, ja. over die zuster hè? Die Dimpje. Uh, uh, ja, Dimpje. Ja, ja, snap aan wat Het uh, Dimpje, dat is ja. Oh, Dimpje, Dimpje, Dimpje. Dit is het. We, we hebben het gevonden. Jonge Jan, Jonge Jan. Oh. En niet één, maar een heel bosvol. Een heel bosvol. Oh, wie had dat gedacht, zeg? Zoveel. Oh, wat zien ze eruit? Kolossaal, hè? Oh, oh jonge Jan, wat ben je toch knap. ik, ik, ik, ik knap? De, nou, ik niet hoor. Dat schaap, dat heeft het ons toch gewezen. Ja, dat schaap. Ga kijken. Jonge Jan, dit is toch wel echt? Echt? We dromen toch niet? Of eh... Uh... Auw, jongen Jan! <laughs> nou, jij bent een goed wakker, Diempje. En uh, zijn dat reuzenpaddenstoelen of niet? Ja, jongen Jan, reuzenpaddenstoelen. Je kunt er niet eens bij. Kan toch klimmen? In een paddenstoel? Ja, natuurlijk. Langs de stam, net als een mast. Ik klim erin, breek een stukje van de hoed af en klaar is Kees. Oh, jongen Jan. Hé? Huh? Wat nou weer? Van welke paddenstoel? Nou, dat, dat, dat, dat geeft toch niet nou de, van die daar voor mijn part. Die? Maar ze zijn allemaal verschillend. Nou, en? Welke is de goede waar je kleiner van wordt? Of uh, zou je van elke reuze paddenstoel kleiner worden? Tja, nou je het zegt. Oh, jongen Jan, wat doen we nou? Uh, proberen. Ja, maar hoe? Nou, gewoon. Ik, ik, ik neem gewoon een hapje van elke paddenstoel, totdat ik... Jonge Jan, dan krimp je. Dan word je zo klein als, als een muis. Huh, tja. O, oh, Jonge Jan. Wat moeten we nou... Dit was het zevende deel van Sebastiaan Slob. Een hoorspelserie voor de jeugd in tien delen geschreven door Paul Biegel. Sebastiaan Slob. Een hoorspelserie voor de jeugd in tien delen geschreven door Paul Biegel. Vandaag horen jullie het achtste deel... Alles loopt mis. O, oh, jonge Jan, wat doen we nou? Ja, we, uh, proberen. Ja, maar goed. Gewoon, ik, ik, ik neem gewoon een hapje van elke paddenstoel. Oh, ik... jonge Jan, een krimpje Dan word je zo klein als, als een muis. Tja. Oh, jonge Jan. Wat moeten we nou? Ik weet het. We nemen van elke paddenstoel een stukje mee. Die geven we één voor één aan Sebastian, totdat hij weer klein begint te worden. Maar er staan er zoveel hier. Een heel bos vol. Tja, ik weet... Ja... Zeg, waar is dat schaap eigenlijk gebleven? Hé, hey, ja. Hé, hey. Schapie! Schapie! Schapie, kom eens! Weet je wat je doet? Speel nog eens een deuntje. Maar wat wil je dan nou weer met dat schaap? Nou, misschien dat hij de goede arm wijst. Dat kun je toch nooit zeker weten? Nou, speel dan nou maar. Schapie! Schapie! Nee, Diempje. Die is weg. Nou, dan begin ik maar eens te klimmen. Deze eerst maar. Oeh, zeg. Die stam is glad. Nou, oh. Eén, twee. Voorzichtig, Oeh. jonge Jan. Nou, zeg. Je bent een zeeman. Of je bent het niet. Dacht je dat ik dat niet meer had gedaan? In reuzenpaddenstoelen? Haha, <laughs> Diempje, nee. In de mast natuurlijk. Oh, oh jongen Jan, als je mij niet valt. Nou, dan vang jij met ons zeker maar op. Oh, wat een mooi uitzicht hier. En een zeeman klimt graag in de mast. En dan houdt hij zich heel stevig vast. Jonge Jan! Hé, hey, Hebbes, het eerste stukje. Een mooi brokkie. Oei! Uh, uh, Hebbes, hier zo. Goed bewaren. Ja. Zo, nou nummer twee. Daar gaat hij. Zeg, Diempje. Ja? Als we het goede stuk hebben, hè. En we geven het aan Basje. Jonge Jan, dan word je weer gewoon mijn kleine broertje. Ja, maar nee, ik bedoel, wat, wat zullen die titens en nietjes op hun neus kijken? Wat? Nou, natuurlijk, dan hebben ze geen reus meer om mee op te scheppen. Op te scheppen? Ja, natuurlijk. Ze zitten nu natuurlijk naast hun reus te glimmen. Iedereen, komt kijken. Die hebben wij gevonden, zullen ze zeggen. Die hebben wij gevangen, onze reus. Oh, Jonge Jan. <laughs> en dan komen natuurlijk geleerde heren van over de hele wereld. Belangrijk voor de wetenschap. Dat zijn ze toch? Ja, reken maar dat er heel wat professors met een lui-neus bovenop Basje zitten. Interessant, interessant. Een echte reus. Oh, jongen, jammer, vreselijk. Laten we dan opschieten. Ja, ja, ja, ik klim er weer in. Hier, deze hier. Eén, twee. Oh, geweldig, is. Geweldig, is. Een heuse reus. Kwaad, nietus, geen echte reus. Maar Schnappan! echte reus, zeg ik. Een gewone jongen is hij. Kleine boep. Maar professor Schnappan, dat is toch... Zal me niet in de reden, professor Nietus. Vertel me liever wat dat is met de paddenstoel. Nou, zijn zuster Dimpje... Um, juffrouw Dimpje... Ja, ja, ja, ik weet ja alles van die Dimpje. Hebt u mij ja iets verteld. Uh. Wat is dat met paddenstoel? Ja, We weten het niet precies. Alleen, wat juffrouw Dimpje vertelde... Hm? Dat iedereen had gevonden op het eiland en ervan had gegeten. En, en toen is hij gaan groeien. Groeien? Merkwaardig, merkwaardig. Wat voor paddenstoel uh, Dat weten we niet. Nee, dat weten we niet. Natuurlijk, een stukje van over. Oh, ha? Uh, uh, nee. Nou, uh, Jawel, jawel. Die matroos heeft er nog een stotje van gevonden oh, nee, in de reuzen. Niet dus. Maar die dus. Die matrozen heeft dus een stukje gevonden. Oh, nou ja, kom, snap aan. Een domme zeeman, hè. Bemoei al. Stak over onze eigenwijze neus en hij vond iets in de zak van de reuzen. Nou oh, ja, als je het mij vraagt, dan was het gewoon een stukje. Een stukje. Uh, het leek, het, het leek erg op. Ach, ach, ach, ach. Nee, toch niet. Dus Waar ja. leek het op, professor Nidos? Ik dacht... Ik dacht op een Boletus Magnificans. Ah, aha, daar komt ja licht in de zaak. De Boletus Magnificans bestaat al zo echt. Zo, zo, zo. Is dat stuk nog ergens? Titus. Nictus. Titus, waar is het eigenlijk gebleven? Wat? hebben die heren dat niet bewaard? Is toch interessant voor die wetenschap? Och, God. Niet interessant. Een oh, no. <laughs> paddenstoel waar mijn reus van wordt. Oh, ja, nou ja. Nou ja, nou ja. Titus. Laat me ja komen, helemaal naar hier, met vliegtuig en al, om een valse reus te teunen. Eh? Een echte paddenstoel gooien weg. Ik heb hem toch niet weggegooid, Titus. De matroos, Jonge Jan. Jonge Jan en Dimpje hebben het. En ze zijn... Huh? Oh, Titus. Titus? Titus. Straks komen ze hier als, als, als reuzen om, om, om, om, om, om ons Dieters. te... Titus? En om was je het te... niet. Ach, is toch alles kwats, zag ik. Ik ga je weg. Hm. Vertel de wereld, de reus is niet echt. Bedriegen zijn jullie. Allebei. Betriegen? Ja, zeker! Bedriegen! Oh. Reuzen bedriegen! Oh. Ah. Hij wil ja los. Uh, ja, hij wil los. Uh, uh, laat u hem maar eens los, professor snap. Als u vindt dat het geen echte reus is. Huh? Ik? Ik? Ja, u. He? Doet u dat eens? Durft u dat eens? Het is toch geen echte reus, wel? Eh? Ja, ja. Ja, uh, uh, ja zo, zo ha, heb ik dat niet bedoeld. Nee, nee. Oh, ik, ik ga maar even kijken wat er aan de hand is. He? Misschien kan ik Basje kalmeren. Uh, ja, en uh, komt u mee, professor Snap, ja, ja, ja, ja, ik, ja. ja. Durft u niet? Hè? Bent u bang geworden? Bas, bent bang? Ik? Nou <laughs> oh, ja, komt u dan? Nou, goed ja. <lacht> ja, oh, ich war nicht so. Dieters, oh, nicht das. Nee, Dieters, nicht nee, das, das. Oh, schwarze Schweinerschwanze, meine Kollegen. Professor Pooley. Professor Dixerex. Professor Dalatari. Ja, meine Giso. Die Röst, er spielt mit sie. Er spielt mit meinen Kollegen. Professor Pooley. Ze zijn naar binnen gegaan, Titus, binnen het hek. De stommelingen. Oh, Titas. Dat is hun eigen schuld. Oh, nee, je mannetjes zitten blijven. Mag er niet weglopen, stoute mannetjes. Mensch, dat is ja vreselijk. mijn collegen. Poelie! Diekse rieks! Ja, ha, hou je kalm! Snap, kalm. Kalm, hou hem, hou hem, kalm, ja, kalm. Ja, er gebeurt heus niks met ze. Als ze nou maar doen wat Basje zegt, ja maar. Ja, want hier was ze op school en dit was je school. ...en jullie waren in de klas... ...en jullie moesten werkjes doen... Oh, ...en jij, mannetje, heette Henkie... ...en jij was stout... ...want je doet niet wat Basje zegt. De bully! Oh. Sebastia, laat die heren dadelijk los! Nee! Basje toch, je weet best dat dat niet mag... ...niet met mannetjes spelen. Oh wel. Mannetjes? Nee, Basje, dat weet jij best... ...vindt Diempje ook niet goed. Geef ze maar terug. Oh, Diempje. Ik, ik wil een Diempje. Nee, Bastiaans slorps. Hij uit en geef die heren onmiddellijk hier. Dat is een mijn Nee, Bas, dat is niet waar. Uh, wel. Schrekhaft, schrekhaft. Wij, wij moeten ja die politie, dat leger. Oh, nee, nee, snap aan. Dat is toch niet de manier. Die kunnen niets beginnen. Ah. We moeten het heel anders aanpakken. Wieso? Met zo? Met, met zoete broodjes. Ja, yes. precies niet dus, Met limonade. oh. Dus. Oh, ja, oh, vooruit, niet dus te schalen, ja. snel. Ah, kwartstijl. Ik ga de politie halen. Een leger, een flot een oh. luchtmacht. Die rust, moet collega, mijn collega in groot gevaar. Die rust, gevaar. Oh, oh, Tito. Hou jij nu toch naar me gauw, die limonade. Ja. Vooruit, een vol en gauw. Ja, En dus. oh, Schiet op voordat de politie komt en het leger. Uh, Oh, wat nou weer, Bas? M mannetjes niet te lief. Doen er niet wat Basje ja, zegt, Dus stout. Ja, he, he, he, voorzichtig nou, alsjeblieft. Ja, maar, maar Basje wou de... Basje wou spelen... ...en mannetjes doen ja, het niet ja, mee. Ja, he, jongen, dat zijn toch geleerde professoren. Die hoeven niet meer naar school, begrijp je dat dan niet? Bovendien zijn het buitenlanders... seks. ze spreken een andere taal. Maar taal, ja, taal. Ja, ja, taal, hè? Maar daar ben je toch nog te klein voor. Oh, Basje, niet te klein. Was je groot, was je heel groot. Ja ja, ja, ja, ja, ja, je bent groot. Ja, oh. Heel groot en sterk, was je oh, sterk. Ja, ja, ja, ja, ja. Was je hekje kapot, maken. <laughs> hekje kapot maken, was je de aard. Laat dat, ondeugende jongen! Oh, Basje, heb je kapot maken? Ja! Oh, ja, ja, ja, jongetje toch, hou op, zeg. Je krijgt zo'n limonade. Oh, Basje, limonade? Eh, ja, als je zoet bent. Ah, was je zoet zijn en niet meer aan het hekje komen. Ah, ah, mooi zo. En geef die heren dan ook terug, hè? Mannetjes? Heren zijn het, professoren. Geef ze maar gauw hier, dan krijg je limonade. Nee. Wel, dat! wil jij wel eens onmiddellijk dat dat... Titus, Titus, oh Titus. Ja, waar is je tijd? Titus, Titus. Ja, wat nou, nictus de politie zeg. Nee, Het leger dan met snap aan Nee, nee, Titus, nee. Weet jij wie dat is? Nou, de, de, de, oh Titus. En vertel op. De televisie. De televisie. Oh, op dit ogenblik. Ja, Titus, ze willen de Royce uitzenden in het nieuws. Oh, juist nu, nu die, die geleerde gevangen heeft. Wat, wat moeten uh, we? Ja, wat moeten we? De stoute mannetjes we mogen niet weglopen. Oh, Titus. Oh, niet. Ze hebben vijf camera's en lampen en verslaggevers. Oh, en, oh niet. En, dus. en, en, en straks komt de politie ook nog. Oh, niet. En, en snap hem. Oh, niet. En je dus. zal zien, hè? Je zal zien, ja. straks komen Diempje en oh, Jongejan ook nog terug. Oh, oh als reus. Oh, Nuitus. Oh, Nuitus. Oh, nu Nuitus, alles gaat... Limonade. Was je limonade? Oh, Diempje. Was ik maar een reus. Oh, jongen Jan, zeg dat niet. Ja, dan kon ik veel gemakkelijker bij die paddenstoelen dat geklimst Hoeveel stukjes hebben we nou? Ik weet het niet, jongen Jan. Ik kan niet meer tellen. Het is hopeloos. Tja, en we moeten er nog zoveel. Jonge Jan, het is hopeloos. Die hele kant van het bos moeten we nog. In al die reuze paddenstoelen moet je een keer klimmen. Een heel bos vol. Ja, en we hebben het goede stukje misschien al te pakken. Zonder dat we het weten. Dan doen we die hele rest voor niks. Tja. En dan gaat al die tijd verloren. We moeten terug naar Basje. Ik, uh... Diempje. Ja? Diempje, weet je wat? Ik ga ze toch proberen. Wat? Ik ga ervan eten. Jonge Jan. Ik neem een hap van elk stukje. Dan kunnen we zien of we de goede hebben. Jonge Jan, maar dan... Maar dan... Ja, daar zit niks anders op. Geef hier. Nee, Jonge Jan, niet doen, Jonge Jan. Je zult krimpen, je zult mm. klein worden. Zo, zo klein, als mm. klein duimpje. Ach, meidje. dag geeft toch niks. Daar kom ik wel weer overheen, hoor. Mm. Laat het maar een Jonge Jan over. Mm. Hé. Hey. Mm. Dit is het stukje, zeg. Dit is lekker. mooi. Mm. Jan. Jonge Jan. Nee. Jonge Jan. Nee. Dit was het achtste deel van Sebastiaan Slorp, een hoorspelserie voor de jeugd in tien delen, geschreven door Paul Biegel. Sebastiaan Slop, een hoorspelserie voor de jeugd in tien delen, geschreven door Paul Bichel. Vandaag horen jullie het negende deel: door het ijzeren hek. Meisje, dat geeft toch niks. Mm, daar kom ik wel weer overheen hoor. Nou, mm, dat maar een jonge Jan over. Mm, een lekker stukje is dit, jong. mm. Oh, Jonge Jan, jonge Jan, jonge Jan. Ja, wat zit je nou weer daar weer jonge Jannen? Ik heb toch dat andere stukje toen nog? Wat, uh, wat, wat bedoel je? Ja, dit. Het, het stuk van wasje. Ja, waar je reus van geworden is. Precies. Dus. Uh, als ik nou het goede stukje te pakken heb, of ik uh, klein word, klein duimpje, klein matrozenduimpje Hé, ah. hey. voel ik al iets? O, oh, jongen Jan. Zeg, Tiempje. Word ik al kleiner? Uh, nee. Goed zo. Nou, zo, dan nog een ander stukje pannenstel. Hm. Oh. Nou, als ik zo meteen het goede stukje doorslik ja? en er staat ineens een, een klein matrozenduimpje voor je, nou dan, uh, dan neem ik gewoon een hapje van... Van, ...van Basjes een stukje, begrijp je wel? Oh. En in plaats van dat ik dan een, een reuze matroos word... ...word ik net weer goed, gewoon, Jan, begrijp je wel? Ja, nou begrijp ik je. Hmm. Maar, uh, maar zou dat ook echt zo gaan? Tuurlijk, diempje meidje. Ik dacht je nou? Ik zal... Hé, hey, wacht eens. Huh? Dan krijg ik ineens een idee. Als ik nou eens eerst een hapje van Basjes een pauze toeneem. neem... Kijk, dan word ik een reus. En dan kan ik veel makkelijker bij al die grote reuzenpaddenstoelen hier. Nee, nee jongen Jan, doe dat niet. Als je nou niet meer terug kunt... Ach, meidje. Dan, dan zit ik met twee reuzen. Een broertje en een... En een? En... En een? Nou, eh... Uh, en een vriendje. Huh. Een vriendje? Ben, ben ben ik je vriendje? Oh, jongen Jan. Ja? Z zeg eens, Diempje. Vind jij mij? Oh, jongen, Jan, ik... Oh, Dimpje. Hé, hey, Dimpje. Het schaap, daar heb je het weer. Kom mee. Maar wat wil je dan? er Kijk, zie je? Daar gaat het weer. Kom mee, zegt het. Ja, wat wil dat beest toch? Dat, dat, dat, dat zullen we wel zien. Het, het, het heeft ons toch ook... Deze plek gewezen? Nou, wie weet hè. Kom mee. Jonge Jan, ik, ik, ik kan niet zo hard. Oh. Ik, ik moet weten waar dat beest heen gaat. Jonge Jan. Kom er maar maar achterna. Niet zo hard, Jonge Jan. Oh, oh. Ik, uh, ik, ik kan niet meer. Oeh. oeh jonge Jan, jonge Jan, waar ben je? Oh, ik zie je nergens meer. Jonge Jan, jonge Jan. Nou, nou is alles mis, Nietes. Limonade, want je geeft de mannetjes niet terug. Oh, Nietes. Oh, Tietes. En wat moet ik tegen die televisiemannen zeggen... Ze staan voor de deur. De, de, dat het niet kan, niet dus. Ja, maar je wilde Basje toch altijd op de televisie, Titus? Dat weten ze. Ja, maar niet net nu. Niet met die geleerde die die gevangen heeft. Lemonade. Geleerde waarmee die zitten spelen. En, en als Snaphaan straks komt met de politie. Me tegenhouden tegenhouden Titus. De politie. Ik? Ach, niet dus. Je bent er niks nut. Ik zal het wel doen. Ik zal wel naar die televisiemannen gaan. Lemonade. En en jij niet dus. Jij moet intussen die reus kalmeren. Doe er wat aan. Hou hem zoet. Laat hem die geleerden teruggeven. Het kan me niet schelen hoe je dat doet. Ga op je kop staan bijvoorbeeld. Als die drie geleerden maar buiten het hek komen. Ja maar Titus. Ja maar Titus. Basje geeft de mannetjes niet terug. Basje zit zo ze lekker op de schommel. hello al. Oh kan niemand ze pakken. Bas. Bas, je hoor nou toch eens. Nee. Tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, Hoor je dat kippetje, Bas? Nee. Waf, waf, waf, waf, waf. Een hondje, Bas? Dat doe jij. Ik? Wel niet. Dat is een echt hondje, hoor. Luister maar. Waf, waf, waf. En wat zit je nou. nou? dat doe jij, gekke mannetje. Oh, ik geloof dat hij in mijn zak zit, het hondje. Wacht eens, kijk, kijk. Of, of, of. Oh nee, oh, oh. oh gek mannetje. Jij bent een slimmer bas. Limonade, had je beloofd? Ja, bas, dat had ik beloofd. Maar je moet nog even wachten. Weet je wat het is? Uh, uh, uh, de, de, de kraan is leeg. Nee, oh, kraan leeg kan toch niet. Kraan kan niet leeg zijn. Uh. Nee, nee, nee, Bas. Ik, oh, oh, ik maak ook maar een grapje. Hoor. Ik weet iets beters. Moet je horen. Wij zijn hier in een circus. Niet waar? Zullen we echt circusje gaan spelen? Ja, met de mannetjes. Nee, nee, nee. nee. Ho, ho, ho, ho. Wacht nou even, wacht nou even. Laat die mannetjes nou even, Bas. Eerst gaan we uh, clown spelen. Gekke clown? Ja, ja, gekke clown. En een clown staat op zijn hoofd. Kan jij op je hoofd staan? Jij op je hoofd staan. Ik? Maar jij bent de clown, Bas. Nee, jij mannetje op je hoofd staan. Alle mannetjes op je hoofd staan. Ja. ja uh, uh, luister nou, Bas. Jij kunt vast niet op je hoofd staan. Ik weet dat jij dat niet kan. Kan ik wel. Nou, doe het dan eens. Jij eerst. Oh, oh, ik? Ja, jij op de hoofd. Ja. Oh, nou, doe jij het dan ook? Jij eerst. Maar als ik het gedaan heb, doe jij het me dan na? Meen je dat echt? Je moet niet alleen met je hoofd knikken. Je moet echt ja zeggen, want anders doe ik het niet. Ja. Nou, goed dan, Bas. dan gaat-ie, hoor. Eén, twee. hoepla. Oh, oh, nou, dat dat heb ik in 35 jaar niet. Oh, oh, oh. Oh, <tie> oh gekke mannetje. Oh, kijk eens, malle mannetje, op z'n hoofd. Oh. Nou, nou, doe nou, Gino. doe nou, Bas. Nou, jij ook, hè. <tie> oh, malle mannetje. Oh, kijk eens, je gekke beentjes. Oh, oh. Nietes, dus, nietes dus toch. Wat doe je nou, niet Nietes. Dus? Niet oh. oh, ik... Een geleerde staat niet op zijn hoofd. Ja, kom, eh? kom, kom. Waar is die politie? Mijn collega's moeten bevrijd. Waar zijn ze? Eh? Wat? Wat? Ja, waar zijn mijn collega's? Ze zijn toch niet opgegeten? Niet dus. En niet eens, dus. wat heb je gedaan? Waar zijn die professoren gebleven? Oh, ik, ik heb. Uh, -jij hebt, ik, -jij ik heb. Je hebt staan ginnegappen. Je hebt op je hoofd staan staan staan. Oh, je en op... oh, mannetjes! Oeh, basjes, basjes en mannetjes, oh, mannetjes, die zijn kwijt! Schweine uh. schwans! Daar staat de poelie! Daar! Aan deze kant van het hek. Oh. Poeli in de levende lijve. En Dixerix en Alarni. Hé, hey, collega. Hé, hey, hopla. Collega. Poeli, wat is los geweest? Oh, was je ze Titus! ze zijn ontsnapt. Ja, niet dus. Ze zijn buiten. Oh. En, en, en, en, en, en, het is me gelukt, Titus. Ja, Nietus. Door op mijn hoofd te gaan staan, Titus. Door op je hoofd te gaan staan, Titus. Kom mee nu, hè. Naar onze woonwagen. Dat televisie... Zo, mijn heren. Laat u hier maar eens mooi zitten, hè. Ja, u hier en u daar. Wacht, wacht. Ik moet even de camera een beetje instellen. Jan, er wordt een toershoutje, Jan. Oh, Titus. Stil, Echt? Oh, Oh, zeg maar, van een fel licht. Ja, meneer, dat bent Dat bent direct, dat bent direct. Maar ik wilde vragen, Kijkt u wel hierheen als u praat, Mooi, juist. u zit prachtig zo. Camera Jan, ben je klaar? Goed zo. En bent u klaar, meneer Ja, ja. Zeg, meneer, is het kleur? Ja, meneer, ja. dat is allemaal in kleur, Oh, oh, oh, mijn das. Niet, eh. Zo, bent u klaar, meneer? Bent u er klaar voor? Mooi, mooi. Attentie Pex. Twintig tellen vanaf nu. Ja, maar meneer, ik wou 7, 6, 5, 4, 3. En ja, dames en heren, kijkers, hier zitten we dan vlakbij de beroemde tent, waar al zoveel over te doen is geweest, omdat daar in werkelijk een echt bestaande, levende, levensgrote reus zit. Een reus die is ontdekt door twee al even beroemde geleerden, de professoren Titus en Nietus, die wij hier naast ons hebben zitten, om ons het een en ander over hun ontdekking te vertellen. Kijkers, mag ik jullie wel voorstellen, dames en heren? Kijkers, hier links van mij zit professor uh, um, um, Nietus. Uh, uh, pardon, professor Titus, ja. En hier rechts dan professor uh, Nietus. Nietus, juist. Wel, om dan maar meteen met de eerste vraag te beginnen. Professor uh, Nietus, hoe hebt u de reus ontdekt? Nou, uh, uh, gewoon, hè? Uh, uh, uh, uh, <coughs> ik, uh, ik geloof dat het beter is Jan, uh, als ik uh, deze vraag beantwoord. Um, kijk eens, wij hadden gehoord, mijn collega en ik, wij hadden gehoord... Dat er ergens op een eilandje in zee iets uh, geheimzinnigs aan de hand was. Verhalen van jullie daarvan, we dachten, mijn collega en ik, wij hadden een theorie dat dat wel eens in verband kon staan met een boek dat wij hadden bestudeerd. En waarin verhalen stonden over uh, reuzen die op datzelfde eiland zouden zijn waargenomen. In uh, vroeger tijden? Juist, uh, yes, in vroeger tijden. Maar uh, wij hadden reden aan te nemen dat ook nu in onze tijd er nog wel eens een. een reus. Echte reus? Natuurlijk, uh, ik. Kijk, ik vraag dat namelijk om dat gericht uh, oh, ja, te om... gaan... ...dat uw Duitse collega professor Snaphaan... Uh, uh, ...dat die reus eigenlijk... Uh, een, uh, gerug, uh, uh, gerug. ...dat die reus eigenlijk een uitgevoegd ja, uh, ja, is. Ja, maar uh, moet he? u eens luisteren, meneer. Huh? Een reus is een reus. Nou ja, uh, Titus. Titus. Ja, maar ja, maar die Snap... Ja, ja, laat la, la, la, Snaphaan erbuiten. buiten. Hey, ja. Ah. Titus, Titus, Die ruis! Dus. Dus. Oh, oh, oh, ja, is oh, ontsnapt door oh. die hek. Mijn Jan, camera ja camera, kom, oh, oh, mijn oh, oh, hadden, ja die hek open laten staan. Oh oh, oh die, die reuss. Reuss. oh. Die Camera, Jan, oh, naar buiten Er is niets jongen, kom kom, We die kant zitten. Oh oh oh oh niet dus, oh. En ik wacht op jonge Jan, de matroos. Hij is weg, hij is weg, hij is weg. En ik wacht een wacht. Jij daar weer? Jij weet waar jonge Jan zit, ja? Breng me naar hem toe. Oei. Au. Huh? Oh. Is dat de manier van doen om op de grond te gooien? Akelig beest. Wat heb je met jonge Jan gedaan? Oh, dat kun je me niet vertellen, hè? Nee. Je Hij zegt alleen maar meh. Nee. <lacht> huh? Maar beest. Heb je tegen mij... Ik zei, heb je tegen mij. Wie, wie, w -w -w wat? Hier, achter je. Jonge Jan. Jonge Jan, oh, Jonge Jan. Nou, nou, Diempje, rustig maar. Oh, oh Jonge Jan, waar kom je zo ineens vandaan? Hier, al die tijd hier geweest. Hier geweest? Maar, maar ik heb... Ach, Diempje toch, begrijp je het dan niet? Wat begrijpen? Ach, dom meidje. Ik heb het goede stukje gevonden. Dankzij dit wonderschap hier. Maar hoe... Nou, zal ik je vertellen. Het beest wees een van die paddenstoelen aan. Daar hebben ik toen een stukje van afgehaald. En ervan geproefd. Daar werd ik mooi klein van. Ineens. Zo klein dat jij me niet meer zag. Tussen het gras. Oh, jonge Jan. Nou, toen moest ik dus eerst een hap nemen van het stukje van Basje. Wat ik nog had, weet je wel. Nou, maar dat groeien, dat duurt even. Zeg, ben ik nu weer net zo groot als ik was? Uh, ja, jonge Jan. Ja, ik geloof het wel. <laughs> Goed zo. Zeg, dan gaan we nu terug naar de boot. Terug naar Bas in zijn circustent. tent. Oh, jonge Jan. Je, je, je bent geweldig. Nu kunnen we Bas weer klein krijgen. Gewoon mijn kleine broertje. Dit was het negende deel van Sebastian Slop, een hoorspelserie voor de jeugd in tien delen, geschreven door Paul Biegel. Sebastian Slop, een hoorspelserie voor de jeugd in tien delen, geschreven door Paul Biegel. Vandaag horen jullie het laatste deel: 100 glazen limonade. Als er maar niks, eh, uh, niks, uh, Als er maar niks... niks gebeurd is met Basje. We zijn zo lang weg geweest. Als Dieter ze niet is, maar niet... maar niet een, eh... Uh, maar niet uh, wat? Nou, eh, uh, maar niet met hem zijn gaan rondhannissen. Ach, Diempje. Kom, wees nou flink. Het is toch bijna voorbij? Straks stappen we aan Wal, gaan naar de tent... en we geven hem het stuk paddenstoel te eten. En uh, dan... Oh, als hij dat maar wil. Natuurlijk. We stoppen het in een broodje of zoiets... Oh ja, dat is een idee. Heb je het stuk nog? <laughs> wat dacht je? Hier in de zak. Het, uh, het goede stuk? Ja, natuurlijk. En, en het andere? Dat is op. Op? Ja, op. Dat heb ik helemaal opgegeten, om zo gauw mogelijk weer groot te zijn. Oh. Hé, hey, jongen, Jan, weet je wat? Hm? Stop dat stuk paddenstoel nu maar vast in een broodje. Dan kunnen we het meteen geven. Dat is een goed idee, Diempje. Want als Tieten ze niet eens argwaan krijgen, dan... <laughs> ja, daar zeg je wat. Oh, die zullen het niet leuk vinden om hun mooie reus kwijt te raken. <laughs> nee, dat zullen ze niet. Nee. Hé, <laughs> hey, jonge Jan. Ik ben ineens weer vrolijk. Goed zo, Diempje, dat jij weer vrolijk bent. Kom, het schip ligt vastgemeerd. We gaan de ouwe goeiedag zeggen. Oh ja. Nou zeg, je had wel lang werk hoor, om afscheid te nemen van die ouwe. Nou ja, jonge Jan. Ik moet hem toch bedanken? Ja. Ik heb hem wel tien keer een hand gegeven. Ja, ja. Nou, als hij ons niet had overgevaren... Nou, dan, dan... hadden we moeten roeien. Over zee zeker. Ja, we waren we een maand al weg geweest. Heb je broodje? Kledje? Hier, in mijn zak. Oh, jongen Jan. Ach, Dimetje, meidje. Ik. Uh... Oh, uh, we moeten hierheen. <laughs> Weet je nog van die ijskraam? <laughs> Hou op, jongen Jan. Ik, uh, ik kan niet afwachten tot. Hé. Uh... Hé. Hey. Hey. Wat is dat nou voor hek? Een hek? Een hek? Dat, dat, dat is een barricade. Een barricade? Nou, nou ja, ik, ik, ik bedoel, van de politie. Ze hebben de weg afgezet. Politie? Ja, dat lijkt er wel op, ja. Kom, we, we klimmen eroverheen. Ja, maar jongen Jan. Vooruit, we, we moeten dat toch door? Eén, twee... Hé, hey, hey, hey. ja. oh. Wat moet dat? Oh, uh, agent, mogen we er niet door? Uh, waarvoor denkt u dat die afsluiting er staat, dames? Oh, agent, alstublieft. We, we, we, we hebben haast. We, we moeten daar... We hebben naar... niks mee te maken. De stad is afgesloten. Maar de stad? De hele stad? De hele stad, dame. Maar waarom? Waarom? Waarom? Omdat het te gevaarlijk is. Gevaarlijk? Wat, wat is er dan aan de hand? Weet u dat dan niet? Nee, we komen net aan. Oh, met een boot zeker? Precies. Nou, dan bent u de enige op de hele wereld die niet weet wat er hier in noodgedacht aan de hand is. Zo. En wat is dat dan wel? Niet gehoord van de reus. Reus? O, oh, jonge Jan. Nee, dame, de reus heet geen jonge Jan. Hij heet Sebastian en hij maakt de stad onveilig. Hm. Zit hij dan niet meer in de circus tent? Zo, dus u wist er toch iets van. Uh, nou ja, uh, ja dit, uh, uh, dat is te zeggen. Nou, we, we, we, we wisten uh, dat er een reus in de circus tent zat, maar... Ja, uh, de, zat, ja. Maar nu niet meer. Hij is mooi losgebroken. Losgebroken? Oh jongen ja. Uh, en, en waar zit hij dan nu, agent? Nou, meneer, het schijnt dat hij zich momenteel ergens in de binnenstad ophoudt. Bij de vijver op het grote plein. Oh. Ja, hij zal er maar weer zitten spelen. Tjonge. Nou, meneer, tjonge. Weet u waar de reus mee speelt? Met water en zand natuurlijk. Ja, was dat maar waar, dame? Nee, de reus speelt met de geparkeerde auto's. Alsof het speelgoedautootjes zijn. Die Bas. Ja, gelukkig uh, heeft hij het station nog niet ontdekt, meneer. Denkt u zin uh, dat dat onmens het uh, in zijn hoog zou halen om treintje te gaan spelen? agent, we moeten iets doen. U moet ons dadelijk... Hmm, iets doen, dame. Tegen zo'n reus begin je niks. Laat ik u vertellen dat die mevrouw van Nijero de bovenop de kerktoren heeft gezet. Met één zwaai zat ze er bovenop. De hoed, hoed tot in de haven. Ja, ja, Gent, we moeten. Ja, mezelf heb je ook te pakken gehad. In het circus, hoog op de trapeze werd ik getild. Huisdame, het is een monster. Een monster? Het is mijn broertje. M mijn broertje? Die is goed, zeg. Ja, agent, en, en ik zal u eens wat vertellen. Ja, de... meneer, u hoeft mij niks te vertellen. Er zijn hier twee professors in de stad. Ene Titus en een Nietus. Die zijn met die reus aankomen zitten. Die weten er alles van. Wel, nee. Wel, nee? Wel, ja, meneer. Wilt u soms beweren? Dat... Nee, agent, luistert u nou eens. Dame, ik, ik heb er mijn buik vol van, die Reus. Iedereen weet raak. De brandweer wil hem wegspuiten... Het leger wil hem wegschieten. Het circus wil de olifanten op hem afsturen. Maar het is allemaal niks gedaan. En die twee professors, die zeggen... Dat, dat hij van die... wel grote wetenschappelijke waarde is. Huh? Hoe? Hoe weet u dat? Dat weten wij, agent. Die reus, Sebastian Slorp, is het kleine broertje, vier jaar oud, van haar, van Diempje. Diempje? Ja, Diempje. Dat is haar naam. Diempje? Ja, diempje. Diempje? Dat schreeuwt hij steeds? Bent u die diempje? Ja. Zo. Gelooft u het nu, agent? Nou, laten we dan nu maar door. We kunnen jullie verlossen van de reus. <hijen> nou, nog mooier. Hoe wou je dat doen? Oh, laat dat maar aan ons over. Toe, agent. Laat me naar mijn broertje gaan. We kunnen hem weer gewoon maken. Weer klein. Ach, laat me hier lachen, dame. Maar dat geloof ik niet. Wedden? Wij des te niet bij met een agent. Maar goed, als deze dame echt niet... Nou, Diempje nou, nou, nou, laten we ons er nou maar gauw door, hè. Kom, Diempje. Op uw eigen vrouw Ja, ja, hoor. natuurlijk. Uh, welke kant moeten we op? Nou, die straat in daar. Dan komt u er vanzelf. Goed zo. Uh, vanavond is de reus verdwenen, agent. Je zal zien. Kom, Diempje. Ja. Moet je dat zien, hij speelt met auto's. Brrr, uh, boom. En toen was het die gebots. En toen viel het die in het water. Ja, en toen kwam de brandweerauto's. En die wouden uit het water trekken. Huiskraan uh, uh, uh, uh, uh, uh. omhoog. Zo... Autootje uit de vijver en boem op de kant en daar komt de politie aan. Bas, Basje, Bas. Oh diepje, oh diepje, oh, oh diepje oh, matroos! Oh, oh hey, die nee, en, de lef, oh, oh, hey, en de hey, een matroosje. Dimje, Dimje, lieve Dimje en een lieve matroosje. Oh, Dimje hey, en een matroosje. Hé, bedaren een beetje. Zo. Oh. <tijd>. Daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. <tijd>. Wat zie je eruit, Jochie? Oh, Basje, verdriet geweest. Basje gehouden toen dat diempje weg is. Ja, ja, Bas. Maar nou zijn we weer terug, hè? Fijn, hè? Ja, ja. Maar niet meer weggaan. Nee hoor, Bas. Wij gaan niet meer weg. En weet je, we hebben een cadeautje voor je meegebracht. Een cadeautje? Een autootje? Nee, geen autootje, Bas. Die heb je genoeg. We hebben iets lekkers meegebracht. Een snoepje. Hier, kijk. Ja. Een kadetje. Ja, maar een heel bijzonder kadetje. Eet het nou maar gauw op. Nee, Basje wil niet. Jawel Basje, het is goed voor je. Nee. Hé hey, Basje, luister nou eens. Diempje en ik zijn heel ver weg geweest om dit voor je te halen. Het is iets heel bijzonders. En weet je wat? Als je het opeet, krijg je limonade. Ja, kom Basje, eet het nou maar gauw. Basje krijgt limonade? Ja, twee glazen. Drie glazen. Tien. 10 glazen Bas? 10? 100? 100? Ja, 100 glazen limonade. Oh, is echt? Echt waar? Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, je doet veel Bas, je cadeet je wel. Hier, hap. Oh, is je uh, is je uh, vies? Nee, joh, toe hap. Was je hap? Ja, hap. In je mond en slikken. Oh. Oh. oh, oh, jonge Jan, mm. jonge Jan, hij eet het op. Oh, jonge Jan. Oh, dienkje. Oh, Titus. Oh, Nites. We vangen hem nooit. We vangen hem nooit. Het is allemaal mislukt, hè? Allemaal mislukt. Snaphaan heeft ons uitgelachen. Snaphaan, de hele wereld, alle geleerden en, en alle mensen, hè? Alle mensen zijn boos op ons, woeden, razend. De hele stad vernieuwd, alle auto's. En mevrouw van Nijen. boven op de kerktoren. En de dure Mercedes Tot, van de burgemeester. Totaal vernield. En iedereen geeft ons de schuld. Iedereen. Maar we zijn, we zijn wel beroemd. Berucht, Titus. Berucht. Niet beroemd. Titus. Oh, oh, Titus. Wat doen we nu? Titus. Ik heb een idee. Jij, Titus? Ja, Titus, ik. We kunnen de roos toch vangen. Van? Ja, en de hele stad zal ons dankbaar zijn. We zullen worden toegejagd en... en... Ja, maar hoe wil je dat dan doen met een net? Nee, nee, nee, dat hebben we de eerste keer geprobeerd op het eiland. En dat is mislukt. Ja. Nee, we doen het met een list. Een list, Titus? Huh? Wat voor list? Nou, luister, Titus, luister... We gaan naar hem toe, naar Basje, en we vertellen hem dat dientje terug is gekomen. Ja, maar wat een onzin, nietus, waarom zou het? We... Nee, nee, ja. we zeggen dat dientje terug is en dat ze op hem zitten wachten in de schurktent. Dan komt hij zeker met ons mee. En als hij eenmaal in de tent is, binnen het hek, dan slaan we het hek dicht. Gevangenis is de roest dan. Hm. Nietus, je bent een genie. Oh, nietus. Oh, nietus. Kom mee. Dus we zeggen, Bas, Basje, weet je wie er ja, terug is? Diempje, Bas. Diempje is teruggekeerd. Ze zit in de circus, dan Basje, op ja. je te wachten. Ja, zo doen we het niet, eens, zo doen we het niet. Dus. Zeg, zeg, voorzichtig nu, hè. Doe kom. Dat ja, dat, dat hij ons niet pakt. Hé, hey, ik hoor hem helemaal niet. Zou hij slapen? Zeg. Kijk, jij is voorzichtig, niet eens. Ja, wacht eens. Nee. Hé. Huh? is hier nu? Nee. Ik zie, ik zie... Titus, ja? Titus. Huh? Dat zijn, daar zitten. Maar hoe kan dat nou? Ik heb het toch zelf verzonnen. Hoe kan ze daar nou zitten? Die... die. diepje? Ja, en... En jonge Jan... Professor professortjes, hey Titus, hey, hey Nietus, Diempje, zie je dat? Oh, eh, uh, bent u daar? Tja, juffrouw ja, ja, ja, Diempje, wij, uh, wij dachten dat u er niet echt was, ik, ik, ik bedoel... Maar waar is Bas eigenlijk? Oh, die is even om de hoek, hij komt zo terug. Hij hoeft niet meer naar een eilandje. Hm? Wat zegt u? Ja, kijk, daar is hij al. Is dat jongetje? Basje, zeg eens dag, meneer. Toe, Bas, joh. Ja, je weet toch al wie dat zijn? Meneer Titus en meneer Nietes? Dag, meneer Titus, dag, meneer Nietes. Hij is een uh, beetje verlegen geworden, professors. Maar, maar, ja, maar, ja maar, de, maar... De reuzenpaddenstoel. Weet u nog wel, meneer Nietes? Reuzenpaddenstoel? Hm. Bedoel je... Ja, die bedoel ik, meneertjes. Die hebben wij gehaald en hebben er een stukje van gegeven... U ziet het, het heeft gewerkt. Maar, maar, maar niet eens. Dat is jouw schuld. Niet dus. Ja, jij, jij hebt, jij hebt... De, de, limonade. Da Basje wil limonade. Honderd glazen heb je beloofd. Oh Basje, zouden we dat vergeten? Ach Jochie, jij krijgt je limonade hoor. Nu meteen, wacht maar. 100 Honderd glazen. Twee. 22 titus. En Niet oh. Nieters? Oh. Oh, Niet Oh. Nieters. Goed zo. Goed zo. Allemaal voor Sebastian slorp. Mm -hmm. Bosje, lekker. <laughs> voor hem is jonge Jan. Ja, hij heeft dorst alsof hij nog een reus was. Hè, Bas? Ah. Ja. 3 23 Titius 24 Titius <laughs> Doe maar we gaan door tot 100 100 glazen limonade Oh Titius Oh niet eens. Dit was het laatste deel van Sebastian Slorp, een hoorspelserie voor de jeugd, geschreven door Paul Biegel.